15 juni 2017. Dit is de Batavieren Podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Met vandaag te gast onze trouwe Batavieren Podcast-gast Dr. Sit Lucassen. En we gaan het vandaag hebben over het Magnum Opus tot nu toe. Van jou, dat is het boek uh, De Democratie en haar Media. En mijn uh, medepresentator is uh, Juriaan Mulder. Sid. Welkom, voor inderdaad uh, niet de eerste keer, wederom welkom. En ik denk dat dit uh, misschien tot nu toe voor jou wel de meest uh, belangrijke aflevering is, omdat we het gaan hebben over jouw boek. Een uh, dik en uh, zeer intellectueel zwaar boek, De Democratie en haar Media. En dat boek is in april uitgekomen bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Dat is allemaal correct. Um, laten we eerst eens even beginnen met misschien de reden waarom je dit boek schreef... of wat de aanleiding was. Wat was jouw gedachtegang om dit te onderzoeken? Ja, nou, dan moeten we eigenlijk teruggaan... tot uh, augustus 2012. Ik zat om tafel met de, de begeleider... van mijn uh, masterscriptie. Dat was uh, professor Jean-Pierre Wils... van de Radboud Universiteit Nijmegen. En die ontdekte in mij toch wel... een behoorlijk getal getalenteerd uh, filosoof... Hè, naar zijn uh, opvattingen. En hij... hij hij stelde mij voor om een aantal ideeën uit te werken waaruit dan mogelijk een proefschrift zou kunnen voortvloeien. En dat waren een aantal voorstellen, waaronder dus eentje ging over representatie, politiek, media, informatiewinning. Dat vond hij de meest interessante themakeuze. En hij maakte zichzelf ook zorgen op het moment van ja, als de voortdurende media als een soort filterende laag zit tussen politici en uh, stemmers, ja, waar ligt uiteindelijk dan nog de representatie? Kunnen we eigenlijk nog wel spreken van representatieve democratie... ...daar waar opiniepeilingen voortdurend als een zwaard van Damocles boven de politici hangen? Hè? Uh, goed voorbeeld hiervan is recentelijk ook weer discussie uh, tussen Eva Jinek en uh, Jesse Klaver... ...waar op een gegeven moment Jinek gewoon letterlijk zegt... Uh, ...als een soort uh, jochie dat uh, tot de orde geroepen wordt uh, tegen Jesse Klaver... ...van, goh Jesse, ik weet dat... Uh, 85% van jouw kiezers. Dat die willen dat jij gaat regeren. Toch haak je af in de onderhandelingen. Dat is gewoon politieke onkunde. Hè? Met andere woorden. Ik als mediapersoonlijkheid vertegenwoordig hier uh, eigenlijk het volk. Eigenlijk vertegenwoordig ik het volk. Want ik weet wat het volk wil. Want opiniepeilingen. Jij geeft daar geen gehoor aan. Dus eigenlijk ben je geen goed politicus. Hè? Dus dan gaat er een compleet andere mediadynamiek uh, spelen. Als je vergelijkt naar. Uh, nou. Uh, begin van die hele representieve democratie. Zoals ik al vaker heb gezegd. Die een beetje de, ons, onze eerste idee van een parlementaire democratie in de grondverf zetten. Daar ging natuurlijk heel erg van uit Dat de politicus natuurlijk moest bemiddelen tussen het gekozen volk. Uh, nee sorry tussen de kiezer en de, de vertegenwoordiger. En dat was eigenlijk wel een beetje een aristocratisch idee. Hè, van het idee nou dan worden alleen de, de meest excellente mensen worden dan gekozen. En daar uh, moet veel, veel tijd overheen gaan om eens even goed die kwesties te doordenken. Met veel... Afstand van de kiezer, veel tijd voor reflectie, veel onderhandelingen, veel bemiddeling. Ja, en, en die media, waardoor iedereen voortdurend op alles kan reageren. Hè, denk aan blogs, denk aan Twitter. Dus politici hebben helemaal die, die media vaak niet nodig, kunnen zelf artikeltjes online al zetten met, met Twitter en zo. Nou, dat brengt alles in een complete stroomversnelling, waarop eigenlijk die, die toch wel archaïsche parlementaire instituties... ...helemaal niet, uh, niet, niet geëikt zijn. Hè? Dus wat dat betreft uh, was dat de, de aanleiding voor ons om uh, dit thema te kiezen... ...om daarover te gaan, uh, te gaan filosoferen. Ja, precies, want er zijn dus eigenlijk meerdere vormen van, van democratie mogelijk, uh, denk ik dan. Hè? Uh, dat is ook sowieso een discussie die we nu heel erg zien. Hè? Partijen die voor referenda zijn of tegen referenda, dat is iets denk ik wat hier ook wel een beetje aan schurkt... Um, wat is volgens jou de definitie van een democratie? Of in ieder geval van een representatieve democratie? De definitie die ik zelf daarvoor heb gekozen. In ieder geval dus die democratie waarin uh, burgers tot een soort rechtsstatelijke verhouding tot de overheid staan. Uh, dat sowieso. En ook waarbij dus via het beginsel one man one vote. De soevereiniteit naar de volksvertegenwoordigers wordt overgedragen. Dus wat jij doet als, als kiezer is dat jij iemand uitkiest. Die namens jou beslissingen kan maken gedurende een bepaalde periode. En het is een soort volmacht eigenlijk dat de, de kiezer in het stemhokje overdraagt naar een persoon die hem vertegenwoordigt uh, in het parlement. Ik ga echt heel erg uit van uh, Hobbesiaanse visie op... Uh, op democratie. Het gaat, het gaat puur om het overdragen hiervan de soevereiniteit om een zekere beslissing te maken. Er zijn ook mensen die allemaal, uh, allemaal morele intuïties in democratie prop en daar een zekere morele inkleuring van geven, maar dat is gewoon niet zo. Want een democratie kan uiteindelijk, als men dat wil, ook natuurlijk altijd uh, zichzelf weer opheffen. Hè? Als je maar genoeg stem hebt, kan je een democratie ook weer opheffen. Dus uh, ik echt vanuit als het gewoon het gaat om legitimiteit. Hè? En hoe legitimeer je door iemand aan te wijzen die namens jou de soevereiniteit over de wetgeving, het tot stand komen van die wetgeving uitoefent. Precies, maar dat, dat veronderstelt wel dat inderdaad de mens een bepaalde waarde heeft en die waarde <coughs> eigenlijk vrijwillig afstaat aan een vertegenwoordiger. Dat is dat niet eens. Nee, dus je kan puur zeggen van uh, ja, uh, de, de, of we mensen waarde hebben of niet, dat, is een uit, dat, dat kan je over verschillen. Hè? Uh, ...je kan gewoon zeggen, nou we, we doen dat zo om de boel rustig te houden. Dus zo dacht Thomas Hobbes ook. Hè? Die dacht van ja, wat, hoe moet het leven eruit zien? Ja, katholieken en protestanten komen daar gewoon onderling niet uit. Die hebben daar ruzie over, over hoe ze Gods godsdienst interpreteren. Een atheist zou er weer anders over denken dan een de moslim. Hè? Dus mensen komen daar gewoon niet uit. Dus wat gaan we doen? We gaan niet inhoudelijk afwegingen maken. We gaan procedureel de boel oplossen. Dus we gaan burgers gaan we stemrecht geven dat ze die peer via een procedure kunnen overdragen en dat er bij meerderheid van stemmen een, een beslissing wordt gemaakt en een knoop wordt doorgehakt. Dus de democratie is bovenal een procedure om tot een besluit te komen. Het heeft eigenlijk niet zoveel te maken met de waarde van de persoon. Hè. Een, een machthebber kan ook denken, ja, wat kan mij te schelen wat die mensen voor waarde hebben, ik kies dit systeem. ...omdat het de meeste stabiliteit en continuïteit oplevert. Hè? Want als jij uh, de, de waardekwesties uh, onderdeel gaat maken van de politieke agenda... ...en het blijkt dat je een ontzettend versnipperde bevolking hebt... ...en die kunnen er onderling niet uitkomen... ...ja, dan zit je weer in een in tijdperk van, van, van de instabiliteit. Hè? Dus precies die burgeroorlogen waar Thomas Hobbes dus uh, zo bang voor was... ...en die, die vooral om, om religie en, uh, en dat soort grondbeginselen gingen. Precies. Maar um, <coughs> jij hebt het dus over hoe die media als filter werkt om toch dat morele besef... Uh, onder de bevolking te brengen... en een deel van de politiek te maken. Want zodra dat er is... dan kan er niet meer... buiten die moraliteit... Uh, reaal politiek gedacht worden. Nou, je moet het dus zo zien. Je hebt dus allemaal van die praatprogramma's... en ja, die doen dingetjes behandelen als dichtkunst... of, of mode. En dan wordt het verkiezingstijd... en dan ga je ze in één keer vertellen hoe je politiek moet denken. Ja. En dan even terug naar hoe je eerder verhaal ging... Je had het over Torbeck uh, en, en, en tot nu dat ze nu in staat zijn om direct te twitteren. Zie je dan een, een verschuiving naar een politiek, van een politiek die eigenlijk uh, redelijk zorgeloos was in hoe de media haar, haar berichten oppikten. Naar een tijdperk waarin het wel heel erg bezig was hoe de media het interpreteerden. En nu een tijdperk waarin de politici eigenlijk die media dus niet meer nodig hebben. Dat is het samengevat. Ja, kijk, het, het, het probleem is wel dat die politie die media nog steeds nodig hebben. Want als ik dus kijk naar mijn eigen ervaring op de Tweede Kamer... die ik ook in het boek behandel... ja, wat me dus bijvoorbeeld opviel... dat de meeste politici, die worden gekozen en die weten... oh, de democratie is allemaal maar tijdelijk. Dus over vier jaar, wat ga ik over vier jaar doen? Zorg ik ervoor dat ik daar een baantje heb bij een NGO of bij een multinational? Of ga ik weer voor een herverkiezing? Nou, en vanaf dat moment is alles wat ze doen... Uh, gericht op of ze wel herverkozen worden... Uh, oftewel een, een, een lange termijn carrièrepad zeker stellen. Hè? Want democratie is altijd maar tijdelijk. Dus uh, er kan zo'n regering vallen. Er kunnen zo'n nieuwe verkiezingen komen. Dus voortdurende de, wat ga ik doen met mijn eigen toekomst. Hè? En het punt is ook wel dat die grote ideologieën. Ja die zijn verwaterd. Dus je ziet in heel veel partijen. Dat er een commissie is die het verkiezingsprogramma schrijft. En heel aan de andere kant is er een commissie die de kandidaten uitkiest. Hè? Dus het is dus vaak al een veel, heel vaag verhaal. In hoeverre voelen die kandidaten zich uh, gebonden aan de ideologie die aan zo'n verkiezingsprogramma ten grondslag ligt? Nee, want het schrijven van een verkiezingsprogramma en het selecteren van een lijst van kandidaten... ...wordt binnen partijen door heel andere commissies gedaan. Dat is al een punt. Dus, dus zo krijg je al dat mensen veel meer bezig zijn met het zekerstellen van een eigen toekomstpad... ...dan met het uitdragen van de ideologie of het in beleid vertalen van de ideologie. Dat is al een gigantisch probleem. Dus er is van het... vaak geen eens interne eenduidigheid over waar ze het voor doen. Ja, precies. Maar dat, maar dat, lossen, ze op. Nee. Maar dat lossen ze dus op door gewoon te ja, zeggen, nou dit is ons verkiezingsprogramma en dat proberen we zoveel mogelijk door te krijgen. Nou oké, okay, dan kun je dat aardig ondervangen. Um, maar het punt is wel, ze zijn dus ook bezig met, hey hoe zorg ik als ik kandidaat, dat ik over vier jaar, als ik met die scoutscommissie aan tafel zit, dat ik een interessant poppetje ben en dat ze mij opnieuw op een lijst zullen willen, hè, voor het geval dat ik geen baantje kan ritselen. Nou... Daar zijn politici dus bezig. Goh, hoe scoorde ik morgen een knallende code in de Volkskrant? Hè? Daar, zijn ze, daar zijn ze vaak meer mee bezig dan met. Uh, uh, nou, noem het maar op. Hè? Hoe moet Nederland er over 50 jaar uitzien? Hè? Wat moet de bevolkingsopbouw van Nederland zijn over 50 jaar? Wat moet de, de luidcultuur zijn van Nederland? Al dat soort vragen is ondergeschikt gemaakt aan. Ja, toch proberen binnen die vier jaar dat je hebt zoveel mogelijk het hoofd boven water te houden. Dus helemaal uh, zonder media kunnen ze natuurlijk ook niet. Hè? Ze, ze moeten er wel voor zorgen dat ze regelmatig te zien zijn in een praatprogramma dat ze regelmatig genoemd worden in een krant... ...want anders zegt zo'n scouting commissie... ...goh, je bent helemaal niet zichtbaar geweest... ...je bent een beetje een backbenchertje geweest. Hè? Of dat ze een uh, hashtag uh, op Twitter hebben gescoord... ...die uh, bijvoorbeeld, een en daar gevaar gevaarlijk heeft. Bijvoorbeeld, en zelfs daar zit weer een heel ander, ander spel achter... Wat, ...wat voor mensen gewoon niet zichtbaar is... ...want kijk, ligt er ook aan wat voor een dossier krijg jij. Hè? Krijg jij een dossier als iets van uh, uh, dak- en thuisloze zorg... Of, ...of iets wat met het leger te maken heeft... ...of iets heel controversieels als bijvoorbeeld... Uh, uh, geld overboeken naar Griekenland, of uh, migratie of asielzoekersstroom. Dus de vraag is: kun jij profiel scheppen voor jezelf? Dat ligt er ook aan welk dossier jij krijgt van jouw fractie. Hè? Dus daar zit al een spel op zich achter. En, uh, om dat allemaal inzichtelijk te maken, in plaats van dat, dat, dat naïeve idee, dat mensen vaak hebben: hè? mensen hebben vaak gewoon heel een achterlijk naïef idee. Zo van ik stem op een partij, die partij heeft een ideologie, die heeft een visie voor Nederland, dus dan wordt die visie vanzelf wel beleid. Hè? Dus dan wordt dat beleid vanzelf al werkelijkheid van Nederland. Nee, dat is helemaal niet zo. Want dan moet er eerst nog eens een keer iemand gaan kiezen. Welke poppetjes gaan er op die lijst? Hoe hoog komen die poppetjes op de lijst? Zijn dat ideologische hardliners? Of zijn dat juist hele kneedbare figuren... die vanuit hun achtergrond in lobby en consultancy... alle kanten op kunnen worden gemanipuleerd? Die met alle winden kunnen meewaaien? Of uh, welke poppetjes zet ik op welke dossiers? Nou, als jij onschuldige poppetjes zet op belangrijke dossiers... He? En je zet die hardlines op onbelangrijke dossiers bijvoorbeeld. He? Ook dat soort mechanieken spelen allemaal mee. Dus het is helemaal niet zo van je stemt op een ideologie dan stroomt die ideologie als een soort rivier vanzelf naar beleid. Nee het is eerder zo dat er een, een sluisje is he? en de vraag is maar hoe ver gaat die sluis open en hoeveel van die stroom kan er daadwerkelijk doorcijpelen naar die politiek. Oké, okay, maar dat is heel erg een symptoom van de huidige maatschappij. Uh, zo lees ik je boek ook. Uh, heel erg inderdaad, van oké, okay, van wat, wat verklaart nu eigenlijk waarom we zien wat we zien. Maar ik wil toch nog even teruggaan naar die democratie. En misschien ook een soort verklaring zoeken voor waarom we zijn waar we nu zijn. Hè? Je zegt eigenlijk van democratie is een soort hulpmiddel om besluiten te nemen over dingen waar mensen uiteindelijk het uiteindelijk niet over eens kunnen zijn. Hè? Exact. Dus, dus uh, we, we kunnen in niks met elkaar eens zijn, behalve in het feit dat we accepteren dat de meerderheid besluiten neemt. En dat, uh, dat houdt eigenlijk al in dat er al een soort van relativisme geaccepteerd wordt. Exact. Dat er geen één absolute waarheid is, ofwel dat er één absolute waarheid is, maar wel dat we ons conformeren aan iets wat niet bij zijn ons idee is. Precies, inderdaad. Dat is ook zo'n zo uitspraak van, van Hobbes, hè. Uh, dus uh, uh, niet, niet de waarheid uh, triomfeert, maar de wil van de meerderheid. En dat is ook precies wat... Uh, hè, dus dat is uh, uh, ja, veritas non facet legem. Hè? Dus dat is ook een uitspraak van, de, van Theo de Wit... die tijdens met de, de, de promotieceremonie... Ook, ook dat is precies waar hij dus ook vragen over stelde. Uh, nou ja, daar, daar kan je ook gewoon nakijken op, op YouTube. Maar uh, dat komt inderdaad daarop neer, ja. Dus het idee... Is dus dat er niet gestreden wordt uh, om waarheid, maar hooguit van uh, de interpretatie en welke koers we nou willen met z'n allen en waarvoor een meerderheid te vinden is. Dus het is veel pragmatischer. Dus, dus geen, de democratie is geen epistemologische kwestie, maar is een uiterst pragmatische kwestie. En Precies omdat niet waarheid uh, op het spel staat, maar pragmatische oplossingen vinden voor pragmatische problemen. En ook dat is weer een groot probleem, want ook daar zijn weer filosofen die dat juist zien. Ja, maar als je, als je zo mm, eigenlijk nihilistisch, relativistisch politiek gaat bedrijven, dan maak je jezelf ook vanzelf niet kredietwaardig. Dus een Duitse professor, Julian, nida die zegt dus ook precies... ...democratie dat is iets waar waarheid hoe dan ook op het spel staat, omdat het parlement in discussie tot doel heeft om... Feiten boven tafel te krijgen. Beleid moet op feiten gebaseerd zijn. Maar ook, ook in een waarheidsdiscussie verstrikt raakt. Daar waar het gaat over morele vraagstukken en ethische kwesties. Ook, ook daar wordt waarheid uiteindelijk een soort fundament daarvoor. Zegt Julian de Rummelin. En laat je dat los. Dan ben je helemaal bezig met, met framing. Met elkaar in een hak zetten. Met, met manipulatieve retoriek. Met slogans en strategieën en tactiekjes om meerderheidjes binnen elkaar te sprokkelen. En dat kan alleen maar wantrouwen opwekken bij mensen. En dat kan bij mensen alleen maar argwaan opwekken. En als dat jouw instuk is om democratie te zien als enkel een verlengstuk van speltheorie en strategische communicatie, dan gaan de kiezers zich ook afkeren van democratie. Omdat ze dan hun volksvertegenwoordigers gaan wantrouwen. En uiteindelijk argwanend worden ten opzichte van hun vertegenwoordiging. Ja, dus wat ik. Als ik het goed begrijp, hè, democratie is het accepteren dat we van elkaar van mening verschillen. Maar desondanks gaan we er wel vanuit dat er een waarheid is waar we het met elkaar wel over eens kunnen zijn. Of een soort gemeenschappelijk iets waar we met behulp van debat toch op uit kunnen komen. Dat is volgens mij wat je bedoelt met het feit dat je een objectieve waarheidsaanspraak kunt maken. Ja, precies. Daar heb ik dat zo goed. Ja, maar tegelijkertijd, dus eh, enerzijds wordt er een objectieve waarheidsaanspraak gemaakt in de politiek. Maar anderzijds, kijk, als ik, een Leids, als ik neem even mezelf als uitgangspunt als gemeenteraadslid in Duiven. Dus ik lees een stuk, krijg ik toegespeeld vanuit de ambtenaren. En denk van ja, ik weet nou al wat de PvdA hiervan gaat vinden. Ik weet nou al wat lokale partijen hiervan kunnen vinden. Ik weet nou al wat het CDA gaat vinden. En dan weet ik eigenlijk meteen al wat iedereen gaat zeggen of hoe iedereen zal reageren nou is er wel een nieuwe vergaderstructuur om dat probleem weer een beetje te omzeilen. Maar daar komt het in principe op neer. De SP gaat niet zomaar uh, iets goed vinden wat tegen het beleid van de vakbonden in de Ruist, om maar iets te noemen. Hè. Uh, dus ja, uh, en, en de VVD gaat niet zomaar iets steunen wat tegen het beleid van het, van het MKB ingaat. En dat soort dingen, dat weet je gewoon allemaal. Dus je weet precies al wat mensen gaan zeggen en je weet al meteen een beetje wat de compromissen gaan zijn. En, en, en, en daar komt eigenlijk nog maar heel weinig overredingskracht uh, aan te passen. Er komt hooguit het strategisch formuleren van jouw argumenten naar voren op zo'n wijze dat zij aansluiten bij wat jouw achterban zal aanspreken. Ja, precies. Hè? Maar, maar dat komt dus weer door de media. Maar daar wil ik zo meteen nog even wat dieper op ingaan. Uh, ik begrijp dus goed hè, dat, dat het, het, het idee in ieder geval zoals dat bijvoorbeeld in tijd van Toorbekke hier was um, uh, de, hè, er is een objectieve waarheidsaanspraak dus vertegenwoordigers gaan daadwerkelijk met elkaar in debat staan ervoor open om overtuigd te worden van een andere mening en aan de hand daarvan wordt dan bepaald wat het beste is voor het algemeen belang. Als dat er al zou zijn natuurlijk. Um, begrijp ik dat zo goed? Dat dat, um, uh, zeg maar dat onderdeel van democratie is hoe dat is bedoeld. Van, democratie is bedoeld om uiteindelijk het beste resultaat te vinden met behulp van debat voor het algemeen belang. Ja. Oké. Okay. En, en het mediaspel vervuilt het. Ja, maar tegelijkertijd is die media een onvermijdelijk onderdeel ervan. Hè. Dat, dat is de talkwiel dus ook uitgekristalliseerd. Hè. Want de talkwiel zegt, nou, je democratieën sturen per definitie ook aan op conformisme. Hm? Uh, dus het idee is ook dit. Als jij een mening hebt waarvan je weet dat de meerderheid die mening afwijst, zou je die mening, mening dan nog wel uiten? Nou, nee, want uh, je weet dat de buren er anders over denken, dat je familie er anders over denkt, dat je werkgever er anders over denkt. Dus je houdt je mening wel voor je, want... Je loopt het risico om jezelf te marginaliseren. En dus zegt de Tocqueville, Alexis de Dogville. Die erover schreef in Democracy in America. Die zei dus ook van. Daarom is het belangrijk dat die media alle meningen durven te presenteren. Die moeten alleen maar in kaart brengen hoe er gedacht wordt. Dus dan fungeren die media als een soort zoeklicht. En de mensen in de massa zijn verloren in die massa. Maar ze zien het zoeklicht. En daar kunnen ze dus naartoe trekken om elkaar te vinden. Zodat ze weten dat er. ...ook wel andere mensen zijn die diezelfde mening hebben als zij... ...zijn alleen ergens anders te vinden. En als je dat zoeklichtfunctie niet meer hebt... ...dan zien ze alleen nog maar een soort conformisme om zich heen... ...en dan hebben ze ook geen andere keuze dan zichzelf aan dat conformisme te onderwerpen. Dus de wil zei, media hebben er een plicht in om zo'n ja, homogeniteit te voorkomen... ...om zo'n monocultuur te voorkomen en te laten zien... ...dat er ook nog op andere manieren gedacht kan worden... ...zonder daar inhoudelijk moreel over te oordelen... ...om dat op een rijtje te zetten... ...om te voorkomen dat democratie ontaart... ...in een monomane monocultuur. Dat is wat de Tocqueville heeft voorgeschreven aan de media... Als, als, ...als vormende opdracht. Dus de media als, als, als hulpmiddel... Op, ...tot het voeren van een echt debat... ...niet alleen misschien tussen uh, politici... ...maar ook tussen burgers onderling. Exact. Ja. Die media beginnen natuurlijk een hele eigen rol op zichzelf te krijgen. Ja, precies wat ik al gaf. Maar Dat, dat voorbeeld van Jinek. Hè, dat zij gewoon zegt tegen klaver: Klaver, ik weet beter wat jouw kiezers willen dan dat jij dat zelf weet. Hè? Uh, nou, dan krijg je gewoon. Nou, eigenlijk hebben media geen behoefte meer aan representatieve democratie, omdat ze liefst zelfs het vuurtje opstoken, en dan, ze, dan willen ze voor hun gevoel zelf het volk vertegenwoordigen. En anderen voorspiegelen hoe andere boren te denken. Eh, ja, maar je hebt dan, dat zag je al wel met, met Rutger Kastrikum, Die op een gegeven moment populairder was dan, dan de, dan de Jobco-heads. En de, de LR Vogelaars die hij zo kritisch bevraagde. Hè. En dat, dat zie je wel vaak ook Jeremy, Jeremy Pax bij, bij de, de, de, de Britse TV. Hè, dat op een gegeven moment de, de interviewers en de ondervragers populairder gaan worden. Dan de politici die ze ondervragen. En ook zelf een, soort, een gro grote rol gaan aanmeten. Uh, ...dan eigenlijk de politiek. Hè? Dat zie je wel degelijk gebeuren, ja. Maar goed, dat, dat ontstaat alleen maar... ...doordat er al wantrouw is naar politici natuurlijk. Iemand hè, die als Rutger Kastrik ...een politici interviewt, dat kan alleen maar... ...omdat die kijkers al heel achterdochtig zijn... ...naar de politiek toe. Hè, je zou het dus ook als een symptoom kunnen zien... ...in plaats van misschien als een oorzaak van het probleem. Ja, Rut, een Rutger maakt maakt dingen... ...ook grappig en luchtig. En de meeste mensen die kijken naar politici... ...en die denken, dat begrijp ik eigenlijk niet eens... Ja, Rutger, die gaat, gaat stoken en vervelend doen. En dan vinden ze het leuk. Die man snap ik. Ja. En hij heeft, uiteindelijk heeft hij uh, bijgedragen aan de val van Ella Vogela. Dus in dat, in dat opzicht uh, speelde de media al een hele grote rol. Ja, maar neem ook bijvoorbeeld een John Leerdam. Die, die vragen kreeg van de BNN over... Uh, Abdu bla Blabla. Ja, Abdu de Blabla. Wat vindt hij ervan dat de straatterrorist Abdu de Blabla... Uh, is vervroegd is vrijgelaten? Waarop John Leerdam heel intelligent zat te doen. En zegt van, ja, maar... Alles wat ik daarover weet. Ja dat hou ik nog even geheim. Dat deel ik nog niet met u. Hè? Dus hij is toch zelf heel interessant te maken om zijn eigen status te volgen. Maar eigenlijk was het gewoon een hoax. Eigenlijk was gewoon gebakken lucht. Maar het idee dat een politicus op zo'n manier ten val wordt gebracht door media. Hoewel dat misschien wel terecht was. Dat, en misschien in alle 11 geval ook wel terecht was. Gezien, gezien haar uh, prachtwijkenbeleid. beleid. Maar dat laat ik in het midden. Maar het feit dat de media in staat is om... ...politicus op zo'n wijze ten val te brengen... Ja, ...dat was natuurlijk ondenkbaar in de tijd van... nou ...noem het maar op, uh, KVP... ...misschien in de tijd van Pim Fortuyn zelfs al ondenkbaar. Ja. Ik, ik probeer nog even te zoeken naar... ...hoe is dit allemaal ontstaan? en Dat, dat heeft natuurlijk eeuwig geduurd, denk ik. Uh, even ervan uitgaande dat het vroeger allemaal beter was... wat vast ook niet het geval is. Je geeft heel erg aan, er zijn twee dingen... ...in een democratie... ...die eigenlijk met elkaar strijden. Aan de ene kant willen we de slimste en de beste mensen verkiezen... Maar aan de andere kant willen we ook die mensen verkiezen waar we ons het meest mee kunnen identificeren. Dus competentie versus identificatie. En dat zijn natuurlijk twee hele tegenstrijdige dingen. Bijvoorbeeld, ja, als ik iemand wil die ontzettend slim is, maar ja. zelf ben ik niet hoog opgeleid, dan is het wel een competent iemand, maar misschien niet iemand waarmee ik me kan identificeren. En wat jij nu zegt, Sander, dat staat helemaal aan de kant van hij of zij die de kieslijst bepaalt... Of nee, sorry, wat jij is aan de kant van de kiezer. Hè? Dus de kiezer die gaat naar de stembus met het idee... is deze persoon competent? Kan deze persoon die onderhandeling maken... die ik zelf misschien niet zou kunnen maken? Ja. Uh, wat is de kennis van deze politicus? Zijn expertise? Uh, die weet veel meer van het bankwees af dan ik zelf. Dus geef ik mijn vertrouwen aan die persoon. Of juist van, hé... Hey, is dat misschien iemand waarmee ik me goed kan uh, identificeren? Een gezinsman, net als ik zelf. Hè, of een harde werker die ook echt uh, vroeg op de, de, de bedrijfsvloer heeft gestaan. Daar kan ik me goed in verplaatsen. Hè, dat soort identificatie en competentie kwesties. Maar degene die de kieslijst opstelt, wat ik net al zei. Die heeft natuurlijk een heel ander belang. Hè. Die zegt van, goh, uh, kan ik er poppetjes inzetten die goed doorrollen naar de belangen van een of andere multinational. En dat zie je ook wel vaak in partijen. Dus de, de, de bodem van de partij... Hè, dus een beetje de actieve leden... dat zijn vaak de mensen die op, op markten staan... om te flyeren... Uh, die lokaal de sfeer er een beetje moeten inhouden... die de blijde boodschap brengen... die cursussen mogen volgen over conservatisme of cursussen over sociaaldemocratie... Uh, die op verjaardag worden ingezet... om de boel een beetje leuk te houden... als mensen weer beginnen met een partij af te kraken... of een politicus af te kraken. Maar zijn die ideologisch gevormde mensen... ook degene die doorrollen... naar de topfunctie binnen de partij? Nou, nee... Want je ziet dus juist dat de mensen met echte machtige functies... ...zoals gedeputeerde staten, eh, kamerlid, eh, staatssecretaris... ...dat soort functies zijn juist vaak de mensen die een achtergrond hebben... in lobby en consultancy en helemaal niet ideologisch gegrond zijn. Sterker nog, je ziet binnen partijen dat... Uh, ...voor de partijfilosofen... ...ja, die zitten eigenlijk meer, of meer op een doodspoor... ...terwijl voor de, voor, de, voor de corporate lobby... ...loopjongens, daar gaat de rode loper voor uit. Ja. Maar voor dit soort vraagstukken is 0,0 aandacht... ...in de politicologische literatuur... ...precies omdat die politicologische literatuur... ...achterlijk naïef aanneemt... ...dat je stemt op een partij... ...je stemt op een ideologie... ...en dus vloeit die ideologie... ...via die partij vanzelf wel door naar beleid. Dat is dus de naïeve aanname... ...die ik met mijn boek heb proberen te ontkrachten. Maar... Dan zeggen ze eigenlijk ook dat er binnen een partij... die twee dingen om elkaar strijden. Competentie versus identificatie. Hè, is de beste babbelaar... of degene met het de beste netwerk zit hier. Ja, en dat is een heel groot probleem. Ook gezien de politieke versplintering op dit moment. Dat is een enorm probleem. Want bijvoorbeeld neem Duiven. Dan heb je de PvdA van één zetel. D66 van één zetel. GroenLinks van één zetel. Ga zo maar door. En dat zie je ook natuurlijk in de Kamer. Hè, de recente Tweede Kamerverkiezingen in Nederland. Dat je allemaal wat kleinere fracties hebt. Dus dat betekent dat, dat je per fractie... ja. ...minder mensen hebt, dus wel de vlotte babbelaars voorop moet stellen. De generalisten die overal een leuk verhaaltje over kunnen houden. En je krijgt veel minder ruimte binnen je fractie om ook dossierspecialisten op te nemen. En dat wil dus zeggen dat je eigenlijk de kennisvoorsprong van het ambtelijk apparaat vergroot op het parlement. Dat betekent eigenlijk dat je de bureaucratie versterkt ten aanzien van de volksvertegenwoordiging. En dat is een heel belangrijk punt wat ik nergens hoor in, in alle volksverraderlijke programma's op tv die ik gelukkig niet kijk... Uh, uh, maar dit is wel het punt natuurlijk hè, dat als jij binnen een partij uh, iemand moet hebben die op alle dossiers is ingelezen ja heb je, heb je als, in totaal als parlement minder specialisten die echt helemaal in een dossier ingelezen en ingevreten zijn en die net zoveel weten als hun ambtelijke tegenhangers en dat heb je wel nodig om uh, je regering tot in de diepte te kunnen controleren en dat is ook de essentie van democratie natuurlijk controle, hè, niet oh, ik stem op hem of haar om deze of die utopie te verwezenlijken, om die of die hoogopgezwollen verkiezingsbeloftes ten uitvoer te brengen. Nee, want daar gaan toch allemaal compromissen over heen. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat jouw parlementslid controle uitoefent op de uitvoerende macht. Dat die parlementslid controle uitvoert op die ambtelijke bolwerken. En daarvoor kennis heeft en daarvoor ingelezen is. Uiteindelijk is democratie... En het kiezen van een politicus, dat gaat om controle. Dat gaat om het controleren van de macht namens de burger. Juist. Wat ik heel erg heb begrepen uit je boek, misschien heb ik dat verkeerd begrepen, is dat van die twee dingen, competentie en identificatie, dat competentie zwakker is geworden en die identificatie steeds belangrijker is geworden. Exact. Vandaar die en dat media. hangt ook weer samen met de culture wars. Ja. Um, was het omslagpunt uh, niet rond uh, de invoering van het algemene kiesrecht? Want daarvoor hadden we volgens mij census kiesrecht. Mm -hmm. Ja, dan is je echt in de tijd van Thorbecke zit je dan. Ja, ik zit, ik zit even te zoeken van wat, was nou, wat waren nou die belangrijke momenten in de geschiedenis dat die verandering begon plaats te vinden. Hè? Want, Welke verandering precies? Nou ja, dat we dus minder van competentie en meer naar identificatie toegingen. Het zou natuurlijk ook iets <coughs> te maken kunnen hebben met een uh, gebrek van aan, aan eenduidige identiteitsverschaffing. Mm -hmm in cultuur zelf... dat dat het probleem is. Uh, mm -hmm. Want als jij iets hebt... Ja. dan hoef je niet ergens anders... jezelf of je even beeld te zoeken. Precies, een collagevormige identiteit. Het postmodernisme. Hè? Dus je kan ook zeggen... ja vroeger had je dus een, een katholieke boer. Nou die was heel, belang, heel blij dat hij adel had om voor te werken, want ja, dat gaf zijn leven richting, orde, structuur, overzichtelijkheid en wat moest hij anders doen? Hè? Dus hij had een heel duidelijke ascribed identity, dus een identiteit die hij ontleende aan zijn gezin, zijn voorvaderen, het bedrijf waar hij werkte en de kerk waar hij naartoe ging, en tegenwoordig zijn we allemaal onze eigen identiteit aan het kunstelen. Dus je kon dus inderdaad zeggen, ja, die KVP, die was 100% op identificatie gebaseerd, in die zin dat iedereen die daarop stemde, gewoon uh, hartstikke katholiek was en dat ook een goed idee vond en ook precies wist wat het voor hem of haar betekenen om katholiek te zijn. Hè? Maar wat je dus nu dus krijgt... is een collagevorming. Dus uh, Denk aan de podcast die we eerder hadden... met de met dokter Thierry Baudet. Uh, waar dus ook hierdoor... door mij aan de tand gevoeld werd over dit punt. En dan heb je dus ook het idee... ja oké, okay, maar stel je bent rechts op, uh, op migratie... je bent links op, uh, op uh, milieu. Nou, neem al die dingen samen. Hoe zijn de... verbrokkelde opvattingen van mensen... op individueel niveau nog te weerspiegelen via partijen die een soort coherente ideologie moeten verwezenlijken. Ja, als mijn standpunt op individueel niveau al niet tot een coherente ideologie aan een te smeden zijn, laat staan hoe ik mij er nog kan identificeren met een partij die dat wel kan. En dan is het ook inderdaad het interessant dat je dus politici hebt die veel meer argumenteren op basis van ik heb een breed netwerk. Ik kan heel goed deals sluiten. Nou, dat zien we bijvoorbeeld bij Donald Trump. Hè. Donald Trumps hele campagne was erop gebaseerd. Ik kan deals sluiten. Ik kan goed onderhandelen. Ik ga een goede deal maken voor Amerika. Ik heb zoveel rijke vrienden. Ik heb zoveel mensen in het zakenleven die precies weten hoe je handel moet drijven. Nou, allemaal dat soort argumenten werden uiteindelijk veel belangrijker dan ideologische coherentie. Hè. Uh, en daarom heeft hij ook uh, mede de verkiezingen gewonnen. Want je zag op de linkerflank... Ja, daar zaten uh, natuurlijk alles wat de hard linkse groepen hè? Dus, dus de homolobby, uh, islamieten misschien wel uh, lobby voor Mexicanen, voor vluchtelingen en zo ja op een gegeven moment begon dat, dat linkse blok wat van oudsher een link blok was begon ook ideologisch uh, af te brokkelen hè? Want, want wat ik al zei ja, als je op een gegeven moment ziet dat er een uh, een moslimfundamentalist in een homoclub homos gaat lopen doodschieten ja wat is dan nog je verhaal als, als linksideologie zijnde? Hè? Uh, dus dan moet je, oh, kies je voor die bedreigde groep of kies je voor die beschermde groep? Nou, dan zie je dus ook dat aan de linkerkant de ideologie begint af te brokkelen. Dat ze daar eigenlijk geen solide ideologie voor in de plaats kunnen stellen. Terwijl Trump vanaf het begin af aan nog geen ideologie had. En die gewoon zei, hey, kijk kijk mij mijn deals maken. Hè? Dus je ziet inderdaad dat politici zich veel meer op persoonlijke kwaliteiten ook gaan profileren. En steeds minder op coherente, solide ideologieën en levensbeschouwelijke visies. Ja, dus we hebben het over afbrokkeling van identiteiten. Uh, zou je misschien postmodernisme kunnen noemen? Zou je ontzuiding kunnen noemen? Ik denk dat vooral vanaf de, de jaren... De dood van God. Uh, ja, maar ik denk, als ik even denk aan, aan Nederland... Hè, ik denk dat vooral sinds de jaren zestig is ingezet. Maar ligt de hele kiem hiervan niet gewoon ook in het feit... dat we, uh, volgens mij was het 1911 het algemeen kiesrecht... dat op een gegeven moment iedereen mocht gaan stemmen... en je mocht dus eigenlijk over de portemonnee... van je medeburger gaan stemmen. Terwijl daarvoor... ...mochten alleen de mensen stemmen die dat eigenlijk belasting betalen. Ja, maar dat is toch niets nieuws? Dat hebben Benjamin Franklin en Alexis de Tocqueville ook gezegd van ja... ...kijk, uh, op een gegeven moment komt... Dus ...de Tocqueville heeft sowieso gezegd... ...kijk, democratie is de enige staatsvorm waarin jij kunt opleggen... ...dat iemand voor iets moet betalen... En dat je een verplichting tot betalen kunt gaan invoeren... ...terwijl je tegelijkertijd in diezelfde wetsvoorstel kunt regelen... ...dat jij die betaling uh, niet hoeft te doen, dat jij die betaling kan... Om zeilen. He, dus je kan andere mensen om te gaan dwingen te betalen voor iets. En dat heeft tot gevolg eh, in zijn redeneren dat er uiteindelijk een soort eh, ja, losse fiscaal beleid ontstaat. Waarbij iedereen probeert om zichzelf een weg naar het voordeel te stemmen ten koste van de schatkist. Met als gevolg dat uiteindelijk die schatkist eh, overbelast raakt. En dat je steeds wankeler financieel beleid krijgt. En dat zo'n democratie daardoor uiteindelijk ineen stort. Nou, dat zie je ook bijvoorbeeld bij eh, Condorcet. De verlichtingsdenker Condorcet heeft daar ook al voor gewaarschuwd was ook in het boek be bepleit, was hij om deze reden ook voor een behoorlijk ja, fiscaal-conservatief beleid. Dat was heel progressief, maar op dat punt zei hij van... ja, nee, als dit te lang doorgaat, ziet al die democratieën die zichzelf via hun kiezers proberen te lokken met allemaal dingen... en die dan uiteindelijk zouden kunnen instorten ten gevolge van maar beloften die gedaan worden. Hè? Duizend euro voor elke werk in de Nederlanden om maar iets te noemen. Hè? Ja, dan worden er dus kosten gemaakt op basis van de toekomst... Hè? Dat zeg ik ook altijd over de 68e generatie. Iedereen altijd over ze, Oh, die geweldige 68 generatie Het heeft ons zoveel gelijkheid en zoveel voordelen gegeven. Nou, dan wijs ik er even op. De, wat je had je eerst, hè? je had dus die KVP en die ARP. Ja, dat waren gewoon uh, strenge... Gelovige pipo's. En die hadden ook zoiets van. Je moet gewoon heel veel sparen in je leven. Je moet, moet, moet moesten arbeiden. je moet zo beleven. Je moet gewoon sparen. Dus toen kwamen die 68 68ers aan de macht. Die zeiden: Hé. Hey, dat is een lekker spaarpotje. Dat is voor ons klaargemaakt. Daar kunnen wij wel het een en ander mee doen. Leuke dingen voor linkse mensen. Toen al was dat geld op. Oh. gaan we meer gas boren. Kan in Groningen. Oh. Uh, nou. De Marshulp kwam er nog eens overheen. Uh, maar ook nog eens. Wat nog veel belangrijker was. Het aangaan van leningen. En toen werd het dus. Toen het de overige kapitaal uit het verleden was uitgeput, was afgeroomd, begonnen ze leningen aan te gaan op kosten van de toekomst. Want dat zien we nog steeds. Hè? We hebben nog steeds te maken met een grote staatsschuld. We hebben nog steeds te maken met de vergrijzing. Dus we krijgen dat steeds minder mensen een steeds hogere staatsschuld moeten gaan betalen. Ja, hoe ga je dat doen? Want je moet ook wel gaan mantelzorgen. Dus je moet en de arbeidsuren maken die nodig zijn om voor jouw generatie die staatsschuld op te heffen, die gemaakt is door een vorige generatie die groter in aantal was. En van dezelfde arbeidsuren heb je minder van, want je moet ook nog eens een keer je oudjes gaan zitten onderhouden. Hè? Ja. En mensen met een handicap of zo. Hè? Je moet ook daarvan moet je steeds meer gaan participeren, steeds meer op je nemen. Dus ik zie het, ik zie het niet goed komen dat je dus enerzijds een krimpende middenklasse hebt. en tegelijkertijd een stijgende staatsschuld. Dat zie ik gewoon niet goed komen in geen enkel scenario. Nog, nog, nog. Sorry, nog even één vraag hierop. Um, Kijk, je begrijpt, ik, ik zit heel erg te zoeken in die tijd van het algemeen kiesrecht. Hè? Kijk, hoe, hoe, ik, hoe ik het uh, zie, is uh, wat is het census kiesrecht. En dat houdt ook in dat je natuurlijk over de portemonnee van anderen beslist. Maar je bent wel iemand die een bepaalde hoeveelheid belasting betaalt. Um, en daardoor je misschien meer verantwoordelijkheid voelt om zuinig om te gaan met het geld van anderen... Dan wanneer je helemaal niks bijdraagt aan de staat. Ja, maar ja. zoals ik al zei, dat probleem is inherent een in democratie. En dat is al door iedereen betoogd. Dus uh, nee, precies, de Tocqueville, maar... uh, Benjamin Franklin, Condorcet, die hebben dat allemaal al lang aangestipt. Dus dat is gewoon oud nieuws. We hebben naar een voor die democratie gekozen. We hebben die staatsschuld georven. Nou, we moeten er maar iets op bedenken. Ja, nou, we, um, vervolgens zien we het algemeen kiesrecht. En nou ja, dat zijn natuurlijk mensen die nog veel minder. Uh, hoeven te kijken naar... Ja, precies, want als jij van dus van nu politie. weet van... oh, ik ben burger, ik mag stemmen, maar ik weet dat ik al zoveel schuld heb... dan ga je een compleet andere, andere inschatting maken... een andere insteek maken... dan dat jij erin komt en nog geen schulden hebt. Uh, dus natuurlijk heeft dat allemaal invloed op deze dit, op dit manier precies. van denken. Maar is dat dan het grote kantelpunt geweest? Dat we minder naar competentie van politici gingen kijken... en meer naar de identificatie? Dat je zei, ik behoor tot deze groep... dus ik stem op jou als politici? Nee, het heeft ook met sociale co cohesie te maken. Sociaal wat Kijk, als jij met z'n allen... Als ze heel uh, Twente uh, één of twee politici naar Den Haag mag sturen... Nou, dan gaan die politici natuurlijk de boer op om zichzelf een beetje bekend te maken. En dan leer je ze vanzelf wel kennen, want dan sta je als politicus in nauw contact met jouw kieskring. Hè? Dat is een heel ander verhaal dan dat je een PVDA hebt met, met een lijst van 50 man... waarop de eerste 20 allemaal uit Amsterdam komen. Hè? Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dus ik denk ook dat de omslag op het uh, districtenstelsel uh, daar invloed op heeft. Plus natuurlijk, ja, wie had nog tijd? Iedereen moest lekker werken. Dus wie had nog tijd om al die politici te leren kennen, al die bijeenkomsten af te lopen... Uh, al die vergaderzalen te gaan bezoeken. Nee, dat was helemaal, was helemaal geen rendabele tijdsinvestering. Want je had toch maar één stem en die viel toch wel als een druppel uh, in een emmerwater. Dus hoe efficiënt is het voor jou om al die tijd te gaan zitten uittrekken... om jouw politicus te leren kennen en jouw politieke voorkeur te gaan zitten eiken? Dat is gewoon geen, geen efficiënte tijdsinvestering. Dus je stemt gewoon op een lijst waarvan je weet dat die grofweg overeenkomt met jouw ideeën... en je laat het samenstellen van die lijst en een andere over. Uh, dus zodoende is er steeds meer sociale afstand gekomen... Uh, tussen de kiezer uh, en de gekozenen. Maar nu in één keer hebben we die sociale media, waarbij al die gekozenen weer proberen om in één keer die brug weer met die burger opnieuw en die kiezer opnieuw op te bouwen. Oké, okay. dus, dus, dus je zegt eigenlijk dat sowieso de band tussen burger en politicus werd minder? Ja, onvermijdelijk. Uh, meer wantrouwen. Uh, politici willen daarop reageren, maar dat doen ze op zo'n manier dat eigenlijk het wantrouwen alleen nog maar groter begint te worden. Begrijp ik dat zo goed? Ja, dan kijk, de punt van die sociale media, dus enerzijds kunnen die ook het wantrouwen weer, weer overbruggen natuurlijk. Hè? Want je kan dus meteen je betrokkenheid uh, tonen. Dus ergens stort een vliegtuig neer en dan ga je als politicus met tweeten tweet, hoe erg je dat vindt, hoe erg je meeleid met iedereen. En, uh, ja. Hè? En op, signaling. Virtual, ja, precies. Dus, de, proximity, proximity hè? dat noemt uh, Rosanne Londen dat proximity. Hè? Maar wat ik eigenlijk zou willen, ik zou eigenlijk gewoon liefst nog even willen ingaan op de boekrecensie van. Uh, van Arnoud Maat, eh, want jullie hebben die natuurlijk ook, eh, ook gelezen. En ik had al in mijn nieuws, nieuwsbrief, had ik al geschreven nou over die boekrecensie van Arnoud Maat. Daar valt nog genoeg over te vinden. Daar moeten we nog even naar kijken. Laten we de polemiek starten. Uh, ja, nou precies. Dus, dus Arnoud, die schreef in zijn boekrecensie, die u kan nalezen op de post online. Denk ik van, laat het even na hebben, weet je, want... Als jij een boek schrijft en het is net uit en iemand recenseert het... en je gaat meteen al daarop weer reageren, ja dat is te snel. Het moet even de kans krijgen om te landen. Bijvoorbeeld ook uh, de VVD'er Peter Lamberts heeft het gerecenseerd op de Nieuwe Zuil. En er zijn wat recensies van In De markt. nou, Het is nu ongeveer twee maanden geleden, dus nu is ongeveer de tijd wel rijp... dat ik er een eerste reactie op geef. Maar het schreef dat ik me niet expliciet beriep op de grondveronderstelling... van Nida Rumelen over repressieve democratie... En hij zei dat hij me daardoor niet kon vastpinnen op een falsificeerbare grondstelling. Dat is eigenlijk wat hij bedoelde. Hij zei dat niet in die woorden. Maar het was precies mijn doel in dat boekdeel juist om uit te leggen hoe Nida Rumelin denkt over democratie. Ik wil dat model niet aannemen omdat het tekortschiet, Want Nida Rumelin, die ik al genoemd had eerder in deze podcast, die denkt dat betere inhoudelijke discussies de democratie kunnen redden. Terwijl mijn boek nu juist aantoont dat democratie wegbeweegt vanaf de cultuur van vertoog naar de cultuur van het beeld. Dus je kan wel zeggen, ja, er moet meer inhoud zijn, er moet meer discours zijn. Nee, discours helpt niet, omdat we nu eenmaal een beweging hebben van vertoogcultuur naar de beeldcultuur toe. Dus wat dat betreft kan Arnold wel zeggen, zit uh, nam dat model niet over en daardoor was hij moeilijk vast te pinnen. Nee, dat, hij, dat model wilde ik niet overnemen, want ik wil juist de tekortkomingen daarvan tonen. Ik citeer even wat Anon schrijft. Dit bleek eens te meer wanneer Lucassen een polemiek met mij probeert aan te gaan... ...omdat ik een de particratie zou stellen dat ook in een volledige democratie... ...waarin het volk het laatste, laatste machtswoord bezit... ...de meest verlichte van geest via de reden mensen voor hun plannen zullen winnen. Lucassen is het hier pertinent mee oneens... ...omdat emotionele manipulatie een veel grotere rol in de politieke cultuur zou spelen... Dan rationele argumenten. Nou, dat was het einde van het citaat. En om dit te staven haalt hij het voorbeeld aan van Donald Trump. Die tot in Europa werd weggezet als vrouwonvriendelijke kruisschrijper. En zegt Arnoud, terwijl heel wat zinnige dingen over geopolitiek zouden zijn gezegd door Donald Trump. En het echte vrouwenmisbruik, zoals de besnijdenissen en de kindbruiden, tamelijk ongestraft van de agenda verdwijnen. En dus besluit Lucasse maatsoptimistische vertrouwen dat in democratieën uiteindelijk de reden zal zegevieren, is zodoende misplaatst. Het geval wil echter dat Lucasse mijn citaat middels dit media gerelateerde voorbeeld tracht te ontkrachten, terwijl datzelfde citaat niets zal doen heeft met de media. Ik behandel enkel de machtsrelaties tussen politicus en burger binnen het politieke systeem. Nou, dat was dus wat Maat overschreef, schreef, maar... Hij gaf in de recensie zelf toe dat hij de uitspraak, de meest redelijke van geest zullen de massa voor zich kunnen winnen, dat hij die uitspraak deed zonder onderzoek naar de condities waarin een rationeel debat kan floreren. En ik heb dat onderzoek juist wel gedaan en daar komt een pessimistisch beeld uit naar voren, want ik verwijs naar pagina 280. Wat blijkt uit pagina 280 heb ik een citaat. Nou, dat is genomen uit Dutch Parliamentary Election Studies. En daar blijkt dat men in 2010 gezegd heeft... 37% van de mensen zei, Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik. 94% zei, tegen beter weten in beloven politici meer dan ze kunnen waarmaken. 52% van de mensen zei in 2010, de politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in mijn mening. En 47% kwam tot het oordeel, Kamerlid word je eerder door je politieke vrienden dan door je bekwaamheden. En sowieso was er een heel groot percentage van mensen die zei dat ze sowieso niet begrepen waar het in de politiek om ging. En dat het gewoon niet begrijpelijk was voor hen. Nou, dus uh, dat is de eerste tegenwerping tegen Arnoud en ten tweede... Uh, ja, dus ik herhaal nog eens een keer wat, wat, Ar wat Arnoud zegt, hè. hij zegt ja, politieke partijen hebben de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de meest verlichten van geest uiteindelijk de massa kunnen aansturen, maar het hele punt van mijn boek is dat die relatie, dus de ruimte waar de massa zijn politicus kan leren kennen, dat die ruimte ten alle tijden is bemiddeld door media. Hè. Tussen de kiezer en de kandidaat staat altijd de mediawerkelijkheid... en die maakt dat de praxis van waarheidsvinding aan die relatie ondergeschikt is. Dat viel me ook al op toen ik het aan het lezen was. Dat hij zegt van ja, hij doet het via de weg van de media, wil hij me ontkrachten. Maar um, mijn punt staat alleen binnen uh, het spel tussen, tussen politiek en volk. Maar dat denk ik gelijk ook van, is dat niet het hele punt van, van jouw boek? Van, van het boek van Sid? Dat er dus heel veel tussen dat... ...tussen die twee werelden zit, dan is hij dat dus gewoon um, bewust aan het wegdenken... ...om zij gelijk te halen in die zin. Tja. Dat is wat er staat, of niet dan? Nou ja, ik wil in ieder geval... Hij zegt, ja, ik, precies hè, dus ik heb het alleen maar tussen rationeel denkende mensen... ...en het volk en het spel daartussen. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik doe niet uitgebreid onderzoek naar de condities waarbinnen een rationeel debat kan floreren. Nou ja kijk het hele punt is dat juist die ruimte waar de politicus zijn stemmer kan laten kiezen ten alle tijde gemediatiseerd is en dat die relatie tussen die twee groepen volledig bemiddeld is door media. Je kan het niet wegdenken. Precies en dan zegt dus Arnoud Maat, hij zegt dus ondanks het media geweld tegen Trump hebben de mensen toch voor hem gekozen. Oké, okay, daar heeft Arnold gelijk in. Hè? Dus inderdaad, Trump werd weggezet als vrouwenvriendelijke kruisgrijper. Terwijl diezelfde progressieve media, die hadden het niet over kindbruiden... ...niet over kindhuwelijken, niet over vrouwenbesnijdenissen. Daar werd allemaal niet over geluld. En toch won Trump de verkiezingen. Dus uh, zie hier, hè? Dat, dat, dat voert maat aan. Maar dat, dat Trump die verkiezingen heeft gewonnen, ondanks dat media geweld... ...dat heeft niets te maken met een rationele discourscultuur... Maar dat heeft alles te maken met weerzin tegen de social engineering agenda van moreel links. Ja. Dus dat zegt niets over het floreren van een rationele debatcultuur dat, dat Trump heeft gewonnen. Nou en verder schreef Arnoud Maat ook nog over de verantwoordelijkheid die overwegend bij partijen zou berusten. Ik citeer, bovendien valt het wel mee met de gedachte dat het politieke systeem veel verantwoordelijkheid vraagt van kiezers. In de Particratie laat ik zien, en ik is dan Arnott Maat... Dat uiteindelijk niet kiezers, maar de partijverbanden in Nederland het laatste woord en dus de grootste verantwoordelijkheid hebben. En dit betekent, het is zo erg nog niet dat de kiezer slecht geïnformeerd is, want de invloed ligt toch niet bij de kiezer. Hè? Ja, ik zie ja, ik vond het een apart argument, ja. Ja, ja. dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja. ja, nou, goed. Ik ben kwaad met het andere goed praten. Nou, het humor die jij erin zit bevestigt dat het, dat het balletje dus valt. Hè? En daarmee, door dat zo te argumenteren... ...daarmee verschuift de aandacht weg van het probleem... ...dat behelst dat de kiezer überhaupt nauwelijks invloed heeft... ...op de gesloten compromissen tussen partijen. Als je als kiezer dan toch geen invloed hebt... ...wat maakt het dan uit hoeveel verantwoordelijkheid van de kiezer wordt gevraagd? Hè? Dus dit argument van Arnold Maat... ...dat kan eigenlijk worden teruggebracht door het argument van... ja als je als kiezer toch geen invloed hebt, wat maakt het dan uit dan hoeveel verantwoordelijkheid van de kiezer wordt gevraagd? En dan zeg je eigenlijk, ja het is niet erg dat de kiezer niet geïnformeerd is, want hij heeft toch eigenlijk geen invloed. En daarmee verschuift dus de aandacht weg van het hele probleem wat vooropgesteld stond. Namelijk dat de kiezer überhaupt nauwelijks invloed heeft op hoe allerlei politici die hij naar voren schuift met elkaar allerlei compromissen schuiven. Hm? En Maat stelt eerst dat empirisch bewijs aantoont dat de kiezer hele logische overwegingen maakt... En suggereert later dat, ik citeer, postmoderne kiezer meer ontworteld is dan ooit. En later zelfs dat politieke keuzes en ideologieën van stemmers vluchtiger zijn dan ooit. Nou, verder. 1% is 3. Ja, nou, ja. Verder, het boek heeft plus 1100 voetnoten. En toch zegt hij: een wat lichte empirische grondslag. Nou, wat betreft de sociale media zijn de boekdelen hier van de circle over de true you heel veelzeggend en zeker als je die true you ziet als een allegorie voor facebook youtube en instagram en in de voetnoten wordt uitvoerig ingegaan op de politieke effecten van zoekmachines om maar een voorbeeldje te noemen je stuurt een stuk in naar een tijdschrift bijvoorbeeld van het cda of het cdja of een krant dan gaat die redactie eerst even googlen wie je bent nou dan zien ze dus een aantal artikelen naar voren komen dat kan misschien wat controversieel zijn en dan zeggen ze van, ja, maar op basis van uh, die, die man of die vrouw is hier wat controversieel. Daar willen we onze handen niet aan branden. En dan zie je dus dat jouw input in het debat... ...wordt bepaald door algoritmes van een zoekmachine die behoren tot een privébedrijf... ...waar redacties van kranten en tijdschriften in meegaan... ...en waar 0,0 democratic accountability over is heen gegaan. Niks, dat zijn gewoon zoekresultaten die bepalen wat voor jou getoond wordt... Heeft te maken met algoritmes en daar is geen enkele democratische verantwoording over afgelegd. Hè? Bij de Bataviren podcast kunt u niet alleen genieten van de inhoudelijke discussie, maar ook van leuke events. Wij zullen nu aankondigen welke events er aankomen. Op zondag 16 juli vindt de Benefiet Spelenvaren plaats van de Bataviren podcast. Vanuit onze roots als zeevarende Bataviren organiseren wij een Benefiet-evenement. Onder de zomerzon in de klassieke sloep, gevuld met interessante rechtsgeaarde gasten en luisteraars, een goede voorraad lekkernijen en druivennat, zullen wij de Loosterse plassen bevaren. U kunt meer informatie vinden en uzelf aanmelden op battevierenpodcast.nl slash varen. Donderdag 8 augustus hebben wij weer een Battevierenborrel in Café De Bekeerde Zuster in Amsterdam. U bent allemaal welkom.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 Nou, dat heb ik precies in het boek uiteen willen zetten. En tenslotte het wantrouwen tegen politici die de kiezerschroeven afspiegelen en dus per definitie partijdig zijn. En Arnold Maat zegt daarover dat ik dit niet staaf met empirische data, maar ook dat klopt niet. Want ten eerste, ik citeer statistieken, waarin een groot deel van de stemmen dus aangeeft: Kamerleden zijn niet geïnteresseerd in de mening van iemand als ik. En ten tweede, ik hoef daarover ook geen empirische data te verstrekken. Want ik verwijs uitvoerig naar Pierre Vallon. die deze data wel heeft. Heeft hij opgeschreven in Democratic Legitimacy. En Pierre -en Vallon hanteert deze data als grondslag van zijn betoog. En daar heb ik wel weer naar verwezen. Dus zodoende. Maar niet te min, ik hoop juist dat de recensie van Arnoud Maat de politiek niet ingevoerde zal kunnen overhalen om mijn boek te lezen... om zo de mensen los te halen uit hun echo-put of filterbubbel. Misschien moeten we op de Bat Vieren podcast Facebookpagina... maar even Arnoud Maat gaan taggen. Kijken of we de discussie nog even voort kunnen zetten hierover. Dat is het vuurtje wakker. <laughs> of misschien een keer een debat tussen jullie twee. Dat zou ook nog wel een keer een leuke zijn. Dat is een mooi idee. Maar nog even terugkomend hè, op die media. Je geeft aan... Um, die media die zit altijd tussen politicus en kiezer. En dat, dat ja, zelfs als je het op Twitter doet Kun je zeggen, ja maar op Twitter heeft niemand de invloed op Want dan kun je lekker zelf tweeten naar jouw kiezer Nee, want Twitter bepaalt hoe lang jouw bericht kan zijn Hoeveel tekens erin passen, om er iets te noemen Precies, dat is ook de definitie van medium Iets waar zich iets doorheen beweegt zeg, juist, want, eh, juist, juist Ja, dus ja, altijd via een medium exact. Um, Maar nu vraag ik me af van, Moet dat altijd per se slecht zijn hè? Als we even kijken naar Trump De verkiezing van Trump uh, jij zegt van ja, uh, dat had niet zoveel met ratio. Ja, slecht is dus een morele term. Hè. Ik heb hier niet echt een moreel, uh, een moreel kader aan vastgehangen. Ik probeer alleen maar de, de analyse te verschaffen. Nee, oké. Okay, maar hé, nog even los van goed of fout. Je jij, jij gaf net aan van uh, de reden waarom Trump gekozen zou zijn, dat heeft misschien minder met ratio te maken dan met afkeer tegen de gevestigde orde. Maar ik denk van juist rond Trump, juist ook rond die alt-right beweging... Nou, ik zei, nee, nee, nee, nee, het tegenoverstelde, hè? Dus uh, Arnoud zei van, ja, zit, jouw punt over mediageweld, dat bewijst niet heel veel. Want zie dit, er was 100% mediageweld tegen Trump, en toch is die gekozen. Ik zeg: ja, prima, daar heb je een punt. Maar dat zegt helemaal niets over of er wel of niet een rationele debatcultuur heeft geleid tot de uitverkiezing van een zekere maar politicus. Ik is ook even anti uh, ...media geweld geweest natuurlijk. Nou ja, maar, maar dat is dus wat ik bedoel. Ja. Uh, ik denk dat, daar, dat je daarheen wilt inderdaad. Ja, juist rond Trump. Hè. Uh, ja, het gaat om een rationele debatcultuur, daar gaat het om. Over öffentlichkeit. Dus dat je leid als, als Jürgen Habermas... ...en daarvan afgeleid Nidal uh, daar Rumelin... ...die dus beweren dat het redden van de cultuur... ...ligt in meer... Uh, meer Discours, reflectie, filosofie, rationaliteit, argumentatie... Maar die... de ...narrative, eh, het uitwisselen van talige discoursen... ...vertogen opschrijven, daarover inhoudelijk over in discussie gaan... ...gedachtenwisselingen, dat zij denken dat dat de democratie zal redden... ...maar mijn hele analyse is compleet tegenovergestelde. Want wat zie je dus, rondom die politiek... ...en heb je nog niet eens over ja, politici die sommige dingen gewoon niet kunnen toegeven... ...van ja, ons verkiezingsprogramma was dit... Uh, nou, wel of geen geld naar Griekenland, oh, we maken toch een andere afweging, oh, dan hebben we het daar liever niet meer over, oh, iemand gaat het er toch over hebben, dus moet je je bond houden ofzo, nog niet eens daarover pratend, hè? maar gewoon ook kijkend naar de hele loopgraaf die om die politiek heen is gegraven. Wie zit er daarin? Juridische expert, experts, het VNG, netwerkers van de lokale overheden, Ga zo maar door. He, juristen, ambtenaren, lobbyisten, consultants die allemaal ingegraven zitten in die hele brede linie om die politiek heen. Hebben zij er belang in als jij een systeemfout aankaart? He, dan kan je wel met je discours komen, met je rationaliteit, met je feiten, met je analyse. Maar zij hebben er allemaal geen enkele boodschap aan om het, die, die systeemfout ter harte te nemen... Want hun belangen liggen binnen de continuïteit van dat systeem. En ze hebben helemaal geen belang bij als andere mensen de zwaktes binnen dat systeem gaan zitten aanstippen. En de hele politiek is in deze waan meegegaan. Want dat zie je wel. Een politicus wordt in de kamer gecatapulteerd. Heeft vier jaar de tijd. Wat ga je doen? Ofwel ga je een nieuwe baan voor jezelf regelen. Bij een woningbouwstichting of bij een Uber, weet ik veel wat. Of ga je voor een herverkiezing. Nou, in beide gevallen... Heb je er eigenlijk geen belang bij om een systeemfout aan het licht te brengen? Want jouw carrièrepad ligt bij de continuïteit van dat systeem. Hè? En dat is dus een groot probleem wat we hebben. En dan kan zo niet een wel komen. Ja, maar je moet meer discussie hebben, meer rationele debatten. Nee, want al deze mensen hebben er geen belang bij om überhaupt debat te voeren over die systeemfouten. Nou. Nee, nee, zeg jij ja, maar. Dat... Nou, ik, ik, ik kom er zo meteen nog even op terug. Maar ik wou eerst nog even doorgaan op wat ik, waar ik het net over wilde hebben. Die uitverkiezing van Trump, hè, die, die zou je kunnen zien als... Nou, blijkbaar werkt dat dus wel, die öffentlich -kite, Want blijkbaar zijn er voldoende mensen, ondanks al het media geweld, ervan overtuigd om toch op Trump te stemmen. Aan de andere kant denk ik dat wat jij bedoelt is dat het uh, twee kampen zijn die niet daadwerkelijk met elkaar in debat zijn gegaan. Volgens mij is dat wat je bedoelt. Precies, want, want welke informatie je wel of niet vatbaar bent, hangt af met hoe je jouw wereldbeeld percepieert. Kijk, ik heb dat ook uh, naar voren gebracht bij de verdediging van de democratie in haar media. De, de, dus mijn argument tegen de corona was ook van, ja lu luister jongens, waar gaan we naartoe gaan? Dit is een soort George Orwell. Hè? Dus in 1984 zegt George Orwell ook, de beste boeken zijn geen boeken waarin je leest wat je nog niet wist. De beste boeken zijn de boeken waarin je leest wat je zelf zou zeggen, als je tenminste de tijd en de aandacht had om jouw gedachten ordelijk te verwoorden. En dat is het ook zo. Kijk, je hebt een geweldig succesvol boek. En iemand leest en die vindt het zo geweldig, die wordt er zo in opgezogen, dat hij dat maar blijft doorlezen doorlezen doorlezen. En iemand anders, die denkt naar twee pagina's, wat een slecht boek, het kan me totaal niet begeesteren. Aan de kanten mee. En die werpt het geterg in een hoek. Hoe kan dat nou? Dus blijkbaar is er iets in die kiezer, in die lezer, die maakt dat die informatie wel of niet aansluit bij zijn hele ziel. Hè? Waar is overredingskracht gebleven en uh, het feit dat mensen nog best wel radicaal van overtuiging kunnen veranderen. Hoe vindt dat dan plaats? Want dat gebeurt. We hebben het over het redpillen van mensen. Ja, maar zelfs dat blijkt dus heel beperkt. Want kijk maar naar Duk. kijk maar naar mijn interview bij Café Weltschmerzen. Nou, ik vind het gesprek, ik vind het veel meer een gesprek dan een interview. Dat even tevoren stellen, hè, want als ik puur wil weten wat iemand anders vindt, ja, dan kan hij het ook opschrijven op een blaadje. Ik vind juist het samen filosoferen er ook veel beter dan een interview. En Duk had dus het voorbeeld van die linkse dame, die dus Voorvechter was een echt boegbeeld van de jeugd van die linken in Duitsland. Die keihard gegangrapeerd werd door allerlei immigranten. En die daar achteraf maar een verhaaltje over zon. Dat ze gegangrapeerd was door een stel Duitsers. Omdat het voor haar wereldbeeld te pijnlijk was als zo uitlekken. Dat het dus mensen waren vanuit een kwetsbare migratiegroep afgekomen afkomst, die hadden verkracht. Dus je zelfs ziet dan dat mensen... in staat zijn tot dubbeldenk... Uh, gaslighting, newspeak... dat gaat zo ver. Dat, dat, is, bijna Koya, dat is bijna niet meer ja, daar is bijna niet meer met rationele argumenten tegenop te boksen. Ik zo. denk ook niet dat de rationaliteit... leidt op niets. We hebben sinds Pim Fortuyn... hebben we al discussies, hebben we al argumenten... hebben we al krantenstukjes. En wat is er gebeurd? Die Haagse kaastop, die heeft ze gewoon hersteld... En die is nog net zo lang door blijven draaien, 15 jaar lang. He, dus hebben we hebben wel debat, discussie. Logos hebben we wel gehad, naar Pim Duin, Maar dat heeft geen enkele dent in het systeem gebracht. He, dus meer logos leidt niet tot vernieuwing. Leidt niet tot verandering. Want al die ingegraven figuren, van ambtenaren tot lobbyisten tot juridische expert, hebben geen enkel belang bij discontinuïteit. Hun hele carrièrepad is geëikt op continuïteit. Dat is wat ik hier bedoel. En daarom schiet zo'n benadering van een Arnold Maat tekort. En daarom schiet zo'n benadering van een Nieder Rumelin tekort. Dat ze allemaal vanuit gaan dat uiteindelijk ratio. Eh, ...daardoor zou zal breken... ...maar steeds bewijst de praktijk dat dat niet gebeurt. Dan zou het ook niet genuanceerder zitten. Want die dame die, die verkracht is... ...die is natuurlijk een hardline-ideoloog... ...die gaat echt nooit van de leven toegeven. Maar als zo'n verhaal op internet komt van... ...joh, iemand die zit zo vast in haar linkse wereldbeeld... ...dat ze niet eens toegeeft dat ze verkracht is door migranten... ...dat brengt ook heel veel mensen van... Noem het maar heel veel even kort op het klootjesvolk. Van ach nou, er is toch wel iets aan de hand. En ja, maar die... nogmaals, klootjesvolk heeft geen toegang door de macht van de instituties. Kijk, heel vroeg, vroeger dacht je, want dan was je links en dacht je we gaan mensen mondig maken. Want dan kunnen ze ook uh, naar zo'n gemeentehuis binnenlopen en hun verhaal halen tegen zo'n archivaris. Dat hebben ze gedaan, zijn ze van teruggekomen, want nu heet mensen mondig maken populisme. Hè? Ze hebben toch hun doelen bereikt, kijk... Uh, ik ken mensen in deze wereld. Ik heb ontzettend veel vrienden, connecties in deze wereld. Dat heet Public Affairs. Nou, dan ga je als een, als een, uh, een lobbyorganisatie praten met de Europese Commissie. Dan ga je praten met de Europese ambtenaren. En dan kan je je belangen daardoor dienen. Als jij in dat in dat netwerkje circuleert. Maar al deze mensen waar we het over hebben, dus lagere klassen, die op straat gevaar lopen, omdat ze in een, in een ongure wijk zitten, zie nu weer de politie die niet meer in overweg durft te patrouilleren, niet meer in Utrecht, sommige wijken moet mijden. Ja, dit zijn geen mensen die toegang hebben tot die machtskanalen. Denk maar aan fiscale verruimingen. Dus het geld van de ECB met als mond, we moeten meer geld in de economie pompen, dan gaan mensen wat makkelijker uitgeven. Ja, al dat geld dat kwam terecht bij grote corporaties met staatssteun, want het waren hele stabiele investeringen, hè, want je weet als die. Financiële problemen komen. Dan leggen de overheden bij met geld van de belastingbetalers. Al die fiscale verruimingen waren niet terechtgekomen bij de middenklasse. Waren niet terechtgekomen bij het middelkleinbedrijf. Maar dat waren wel de mensen die de waarde van hun spaargeld zagen te verminderen. Dus wat jij zegt. Er komen verhaaltjes in de krant. En mensen lezen dat ze er nadeel bij hebben. Ja dat leidt tot niets. Want die mensen die, die hebben geen toegang tot de machtskanalen. Dus ze kunnen ook niks doen met hun onvrede. Het enige wat ze kunnen doen is films downloaden. Die gaan kijken en proberen ergens anders aan te denken. Nou, we kunnen... ...toch wel stellen dat het centrum van de zwaartekracht... ...in de politiek... ...wel naar rechts is geschoven... ...in de afgelopen 10, 20 jaar. Mwa, ja, misschien je... een beetje... ...qua, qua, qua discussie boel. wel natuurlijk... ...maar wat je nou ziet dus... Uh, ...discussies rond het uitsluiten van de PVV... ...en, en, en ja, kijk... Uh, ...alle dingen die, die Pim Fortuyn... Uh, aankaarten. Nou, ik zal als een voorbeeldje daarvan geven... Hè? Om, om de onzin van wat je nou betoogt eventjes duidelijk te maken. Dus na Pim Duin had je dus nog meteen al een heel erg gemoord. namelijk de moord op Theo van Gogh. En waar ging die hele discussie over? Die ging eigenlijk eerst dat je dus Rob Oudkerk met zijn Marokkanenbelediging belediging... En daarna ging de hele discussie alleen maar over Marokkanen. Want Marokkanen die waren zo evil, want die, die zouden omaatjes beroven... en die, die zouden tasjes van oude vrouwtjes aftrekken op scootertjes en zo. En eigenlijk ging de hele discussie, ging tien jaar lang alleen nog maar over Marokkanen. Maar ik dacht meteen, ja, maar kijk, dit gaat om straatroof. Dit gaat om impulsieve criminaliteit. Dit gaat om ongeorganiseerde overlast. Maar, goh, waar zijn eigenlijk die Turken gebleven? Want als je dus Turk en Marokkanen een beetje kent, en ik ken die... Ik, want ik ga er soms wel mee om, ook vanuit mijn eigen uh, geschiedenis en mijn eigen achtergrond. Turken denken heel diep na en zijn ook politiek geladen mensen. En die zijn, echt, uh, die zijn er mee bezig met hun nationaliteit en hun nationalisme. En die hebben echt een agenda. Hè. Dat zie je ook wel toen met die, met die botsing tussen uh, Lodewijk Asscher en uh, Kuzu en Oesturk. Het Dat ging erom dat al die Turkse lobbyorganisaties zoals Dianet eigenlijk helemaal niets deden om de integratie van Turken in Nederland te bevorderen. Averbeest. Ja, precies. Om de juiste segregatie te bevorderen Dat bleek wel uit de speeches die Erdogan al in 2008 had gedaan in Duitsland. Van goh, ga niet integreren. En een jaar later in Keulen heeft hij het, het nog eens een keer haalde. Toen de München heeft gezegd. Heel luidjes reageren de Europese politici daarop. Hè? Nou, ik had dat al die tijd al in zicht. En toen in één keer, goh, demonstraties met tienduizenden mensen. Met fakkels en Turkse vlaggen. En mensen die blijkbaar... Ja, waar ligt hun nationaliteit? Hè? Mensen werden, oh, iedereen angst, iedereen, oh, iedereen totaal verontwaardigd, want het was een verrassing die uit het niets kwam. Mensen werden <laughs> totaal uit het niets verrast, overrompeld toen dat gebeurde. Die felle nationalistische demonstraties, eh, op sociale media die, dat nationalistische gedoe. En ze waren er totaal door overrompeld, overweldigd. Ze hadden het niet zien aankomen. He, dus dat bewijst totaal dat jij eigenlijk gewoon kwatsch zit te praten... dat ja, men ook ja, maar ja, iets ja, van fortuin ja, geleerd ja. heeft. Nee, helemaal niets. Want tien jaar lang ging het alleen maar over Marokkanen... en over Turken hoorde je helemaal niks meer. En toen in één keer uit het niets kwam dat hele Turkenvraagstuk weer... met een vengeance gewoon terug. Dus het is gewoon kwatsch. Al die instituties hebben puur zitten slapen. Hetzelfde met die automutilatie na de verkiezing van Trump... Hè? en de wereld draait door... Jou hebben we nou uh, niet kunnen zien aankomen dat Trump zou gaan winnen? En, en nog, met nog wat andere uh, zaken was dat het geval. Dat is natuurlijk gewoon bewust oogkleppen opdoen inderdaad. Precies, uh, cognitieve uh, ja, dissonantie. Blad. En je kan daar niet doorheen beuken met argumenten met ratio. En waarom? Denk terug aan het voorbeeld van het boek. Je kan een boek aan iemand geven, maar ja, uh, uh, de, iemand die heel rechts is... ...en die leest een linksboek en die komt niet eens verder dan de tweede bladzijde. En andersom, iemand die links is en die leest een rechtsboek... ...en die komt ook niet verder dan de tweede bladzijde. Huh? Dus dat heeft helemaal geen enkele zin om er meer argumenten tegenaan te gooien. En meer ratio en meer discussie, meer öffentlichkeit. Nee, dat heeft helemaal geen, geen, enkel, geen enkele zin. En dat blijkt wel uit dit empirische voorbeeld. Is het probleem niet ook dat degene die media tot zijn macht heeft... dat hij ook denkt van, nou ja, ik ga gewoon lekker mijn mening uitzenden... waardoor je nog minder de relevantie ziet van... hé, hey, misschien moet ik ook eens een keer kijken van wat anderen tegen mij zeggen. Ja, dat heeft toch ook te maken met die kaartenbakken... Kijk, wat voor een zitten in die kaartenbakken? Dat zijn allemaal mensen die hetzelfde mobiele wereldbeeld hebben. Hoe leer je mensen kennen? denk je van, hé, hey, die persoon is wel interessant... om eens een keer te vragen voor mijn talkshow. Nou, ik heb het gedaan voor Café Weltschmerz, hoor. Ik heb een paar keer mensen van de PvdA uitgenodigd. Dus één keer een dame met een verhaal over onderwijs... dat zij vond dat de cito uh, ...dat hij dat slechter georganiseerd was... ...omdat er minder sociale mobiliteit in Nederland mogelijk was. Ik vond dat ze een goed verhaal heeft. Ik heb haar uitgenodigd voor Kaffie Weltschmerz. Heeft ze nooit op gereageerd. Uh, Diederik Samsom ook een keer uitgenodigd om zijn verhaal te houden. Oh, het wilde ook niet komen. Hè? Dus de mensen zijn ineens geïnteresseerd om debat aan te gaan. En, uh, dus het heeft ook geen zin om ze meer uit te nodigen. En daar komt nog eens een keer punt bo bovenop. Namelijk dat punt wat ik al eerder wilde maken... Uh, dat gaat dus weer opnieuw terug op, op die media. Hè? Dus je kent wel dat uh, uh, Pauline uh, of zo had ooit gezegd van... Hoe kon Reagan nou de verkiezingen winnen? Hoe kon Nixon nou de verkiezingen winnen? Ik ken niemand die op hem gestemd heeft. Ja, je leert dus mensen kennen die je gaat uitnodigen voor een talkshow... ...door dat zij in dezelfde wereldje uh, circuleren. Hè? Misschien dat, dat, dat die, die grootverdieners dat die hun kinderen naar dezelfde crash brengen... ...dat ze daar gewoon met mensen in gesprek komen, dat ze op die manier... Iemand gaan uitnodigen voor een talkshow. Hè? Dat ze bijna allemaal hetzelfde leefpatroon hebben, kosmopolitisch, internationaal georganiseerde levensstijl. Dat ze misschien bij dezelfde Starbucks s ochtends om vijf uur uh, hun koffie gaan drinken. Weet jij veel? Hè? Dat heeft ook allemaal te maken met sociale selectiecriteria, en levensstijl, en leefpatroon. Zodat zo dat je mensen in hetzelfde wereldje tegenkomt, die grofweg dezelfde kranten lezen, de New York Times, de Washington Post... Zelfde oriëntatie hebben. Zelfde reisbestemming hebben voor vakantie. Misschien wel zelfde hobby's hebben. Zelfde quinoa eten. Hè? Nou, daar komt het gewoon op neer. En dat doorbreek je niet door te zeggen... we moeten meer met elkaar in debat gaan. Dat zag je wel met die piepo van de correspondent. Uh, hoe heet die vent? Uh, Rob, uh, Rob de nog wat. Bijnberg. Ja, precies. Rob Bijnberg. Die dus had geschreven... ja, dit is zo erg, jongens. Uh, we, moeten elkaar, we moeten met elkaar in debat gaan. Hè? Dus, die, die, dus dat Brexit en dat Oekraïne-referendum... dat is allemaal zo schokkend... Dat hij een oproep geschreven op de post online om met elkaar in debat te gaan. He, dus, dus, dus, dus rechts realistische mensen tegenover links postmoderne mensen. Voor het idee van we moeten niet te ver uit elkaar drijven. We moeten elkaar wel ergens blijven vinden. En toch proberen precies als jij zegt Sander. Via ratio tot een punt te komen. Maar ja. Een maand later won Trump de verkiezingen. En dan kwam hij weer met een manifest. Dit is wat wij als media kunnen doen om te zorgen dat Trump niet verder zal op, oprekken. Of oprukken of zo. Ja. En dat hij een heel manifest had gepubliceerd op de Correspondent. Met allemaal mediastrategieën om te om, om proberen om, uh, om Trump te stoppen. Hè? Nou, ja, dan denk ja, je, dan ja. dan heb je dus helemaal niks geleerd van je eigen verhaal. Dat is gewoon een pauze. Dit, dit zogenaamde open discours en het debat aangaan. En luisteren naar elkaar en de hand uitstrekken. Dat is allemaal gelul. Dat is gewoon allemaal... Allemaal misleiding. Allemaal rookgordijn. Smoke en mirrors. Dat is gewoon een pose. Mensen moeten daar eens doorheen gaan prikken. Ja, maar ik snap het wel. Ik bedoel, ik heb ook helemaal niet zoveel zin om, uh, om op joop.nl artikelen te lezen en te denken van, oh, laat ik mezelf eens even openstellen voor de argumenten van joop.nl. Uh, en andersom natuurlijk precies hetzelfde. Maar dat komt ook, denk ik, door dat postmodernisme, wat inderdaad een steeds grotere schisma brengt tussen bevolkingsgroepen, zodanig dat, dat we op een gegeven moment zelfs een andere ethiek hebben. Hè? Ik bedoel, de laatste Jesper Jansen die met Anne Fleur Dekker in het debat ging. Ja, jij kunt niet weten hoe het is om als vrouw dit of dit mee te maken. Nou ja, dan ben je toch klaar? Dan, is, is het, dan kun je toch überhaupt niet eens debatteren? Nee, maar dan Dat krijgen we dus de ook weer zo'n argument als mensen zeggen van uh, uh, ja, maar jij weet als blanke man niet uh, hoe het is om weet ik veel wat... Uh, uh, als Surinaamse vrouw door een Marokkaanse wijk te moeten lopen, of zo, hè, om maar iets te doen. Maar dan kan ze zeggen, nou prima, als ik me dan toch niet in kan verplaatsen, niet meer kan identificeren, ja, geef mij dan ook maar een blanke man aan de macht, want daar kan ik me wel mee identificeren. Hè? Ja. Waarom zou het voor mij dan niet net zo legitiem zijn om identificatie bovenop, bovenop te stellen? Ja. Hè? Nou, dat is wat je gaat krijgen. Je gaat dus gewoon verkaveling krijgen, enclave wars, cultuurpolitiek. Dat is onvermijdelijk. Dat heeft trouwens Kourhat Elst al uh, jarenlang geleden voorspeld in de jaren negentig al. Hij zegt, ja, oké, okay, als zwarte mensen hun Black Power doctrine mogen hebben met hun Black Pride, en dat is allemaal. Oké okay, en hun black studies, ja. Wacht maar tot uh, de blanke minderheid beginnen te worden uh, en dan uh, gaan de blanken datzelfde discours ontwikkelen. Nou, dat zien we dus nu gebeuren, dan noemt we dan alt-right. Kunnen we dat dan. De, het, het, uh, uh, heeft Koenraad Els in de jaren 90 al voorspeld? Kunnen we dat niet. Uh, het postmodernisme keert zich Ja, tegen, dat, is, dat is ook postmodern, want dan ga je dus zeggen. Het keert zich tegen dan ga je dus hetzelfde. Postmodern ga je dus zeggen rationaliteit is een constructie, rationaliteit is niet gegeven uit een soort natuurwet, nee, rationaliteit dat is gegeven per situatie, per context, en dus heeft een zwarte vrouw een andere rationaliteit dan een Aziatische man, en weer een andere rationaliteit dan een blanke gehandicapte, en dat is weer, een, nou, dan ga je dus polylogica aanhangen, ga je zeggen dat jij de wereld alleen maar kan waarnemen via jouw eigen subjectieve raster, wat gevormd is door je eigen persoonlijke waarneming, met... Dat kennen we allemaal, dat soort clichés, zoals uh, beauty is in the eye of the beholder. En uh, dergelijke clichés die we allemaal kennen. Hè? Dus uh, jij hebt jouw waarheid, ik heb de mijne. Nou, uh, prima joh, maar dat betekent dus ook dat al die groepen op een gegeven moment elkaar ook niet meer kunnen verstaan. En ook niet meer uh, tot, tot dezelfde conclusies zouden kunnen komen. Omdat ze fundamenteel geen toegang hebben tot dezelfde wereld. Omdat ze hun toegang tot de wereld gefilterd wordt... Vanuit hun eigen subjectieve perceptie waarneming. Dus, dan krijg je dus ook inderdaad dat al die groepen ook niet meer... Debat en discours heeft geen zin meer dan. Want nou ja, je kan hoe dan ook niet boven de grenzen van jouw eigen subjectieve rationaliteit uitkomen. Dat, dat is wat Henry Sigton ook een paar weken geleden in onze podcast zei. Dat dat echt ontzettend gevaarlijk is. Want eigenlijk, laat, eigenlijk zeg je van... Uh, ik kan geen medemenselijkheid meer tonen. Want ik mag blijkbaar. Of ik kan blijkbaar niet invoelen wat jij voelt ja, wat hebben we dan nog met elkaar gemeen? Dat ja, is... niks. Nou, dat is <laughs> de ultieme uitkomst van cultuurpolitiek. Dat je dus het electoraat verdeelt in steeds kleinere groepen... die allemaal voelen dat zij ergens op een punt tegemoet moeten worden komen door de meerderheid. En dat je op een gegeven moment geen meerderheid meer hebt en geen luidcultuur meer hebt... omdat iedereen zich tot een minderheid gerekend voelt. En uh, daarom ook uh, ja, voelt dat hij of zij tekort te wordt gedaan. Dan wordt het ook steeds moeilijker om een positief democratisch beeld van burgerschap... ...uit te ventileren. En het kwalijke, heb ik het betoogd in de democratie en haar media... ...het kwalijke daar is dat de media dit faciliteren. Juist. Yes. Wat ik laatst uh, lang zag komen, dat is, dit is echt waar. Maar ik, vind het zo, ik vind deze wereld zo compleet ziek en achterlijk... ...dat wij dit superbelangrijke betoog... ...wat het aanzien van iedere politiek debat van de 21 ste eeuw gaat bepalen... ...waar wij hier nu over praten... ...dat zijn de fundamentele kwesties van het politiek debat... En dit is gewoon verbannen naar een marginale podcast. Hè? Dus dat laat al zien hoe ziek onze maatschappij is. Hoe diep beeld, en he? diep ziek, tot in de wortels, gewoon compleet verkankerd is. Dat zo'n. Zo'n discussie echt over de fundamenten van wat zich vandaag afspeelt... en over hoe de macht daarop reageert... en over hoe de macht erop onderhevig is... dat dat verbannen wordt tot een, tot, tot een marginale podcast op YouTube ergens. Hè. Dat, dat geeft toch wel te denken, heren. Dus vertrouw niet op rationaliteit. Vertrouw niet op logos, vertrouw niet op discours. Dat vertrouw gaat, op debat te vieren. Dat, ja, ja, ja, precies. Vertrouw op de marginalen. Hè. Dus, dit soort discussie wordt helemaal niet meer gevoerd in, in de grote kranten. Ze zijn verbannen naar obscure webstacks. En zelfs dat... Probeert mij nog te reguleren en nog te. te, te Beste luisteraars, jullie ziek. zijn de echte die-hard-ups in de zit buik zitten voor jullie het moment. <laughs> Wordt het luisteraars? Ja. We zijn de grote helden van de toekomst van de westerse wereld. Nee, maar ik, ben, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Het is natuurlijk raar dat, dat we geen normale discussies meer kunnen hebben in grote kranten. NRC, vol, Volkskrant, uh, alle, Zoals David Engel zegt, die zijn allemaal ideologisch gestreamlined. Hè? Wat ik wel graag wil zo reageren is ook een discussie die ik hierover had met, uh, met CDA-kamerlid uh, Martijn van Helvert. Daar had ik vlak na mijn uh, promotie heb ik discussie met deze man en die Martijn van Helvert is wel een interessante vent. Hij, hij sleepte 19.000 voorkeurstemmen binnen. En hij houdt dan ook in een sit-art, houdt hij elke week een spreekuur in een café, dat heet uh, Café Eigenwijs. En hij, hij was ook wel bezig met deze thema's hoor. Want hij zegt ook van ja kijk, als jij dus denkt, een politicus is net als een snackbar, ik bestel een frikandel. En dan heb ik over twee minuten een frikandel. Ja dan creëer je teleurstelling, want, zegt hij, zo werkt de politiek niet. Waarop ik dus inbracht van ja kijk juist het werken met nieuwe media suggereert dat die oplossingen wel zo snel kunnen komen. Want politici die versterken juist dit beeld. Ik kan u die frikandel leveren om die media aandacht op te hypen en die langer vast te houden. Hè? En bovendien ik als burger Sander, ik als burger kan heel snel van mening veranderen. En dan kan ik met dezelfde felheid me net zo kritisch uiten met mijn nieuwe mening en ook die mening over een politicus heen gooien. En niemand rekent de burger daarop af. Maar, politicus zit altijd vast aan de Amstermijn. Hè. Die wordt gekozen, die zit daar vier jaar. En die heeft te maken met een begroting die over vier jaar loopt. Heeft te maken met een coalitieprogramma. En die kan niet zomaar veranderen. Maar die wordt wel afgerekend, want die wordt per definitie afgerekend aan het einde van zijn Amstermijn. Ja, dus dat idee van media zorgen voor meer democratic accountability, dat, is, dat klopt al niet... Want een politicus heeft een hele andere vorm van accountability, terwijl die media nauwelijks accountability hebben. En dat idee van een cafeetje, dat, dat vind ik ook behoorlijk naïef, want bij elke partij zijn er een aantal spin-doctors. Er zijn er een aantal PR-mensen en die zetten precies de koers van de partij uit. Die bepalen precies de parameters waarbinnen het debat zich mag bewegen. En dat is op basis van kiezersonderzoek en op basis van opiniepeilingen. En dan komt iemand uit Sittard in één keer met een verhaal over een onderwerp. Nou, dan hoort de politicus, die hoort dan de negatieve gevolgen van het voorgenomen plan. En dan moet hij in Den Haag zijn fractie zien te overtuigen op een onderwerp waarop die politicus waarschijnlijk niet eens de woordvoerder is. Ik, zou ik en dan haalt die baksel en... in de ogen van zowel die kiezer als bij de fractie. Want die fractie denkt wat lastig dat jij nou in één keer begint over een onderwerp wat helemaal niet jouw domein is, dat wordt al gezien als lastig, en dan zeg je tegen de kiezer, ja, ja, ik, ik zie u nu zorgen over energie, maar eigenlijk ben ik geen woordvoerder energie. Nou, dan doet hij min of meer een toezegging van, ik ga het proberen te helpen, maar ja, dan moet hij al die andere mensen binnen die fractie proberen te overtuigen. En dat lukt waarschijnlijk niet, want die lijn is lang uitgestippeld, allerlei spin-dokters. Dus dan haalt hij ook baksel in de ogen van die kiezers. Nou, en toen, zei, toen ik dit punt bracht... toen zei Martijn van Helvert, zei, ja, in uw beeld uh, van hoe het dan gaat binnen fracties... er zitten misvattingen in... waarop ik zei... nou, zegt u dat maar eens tegen Eibeltje bergmoes. Hè? Nou goed, daar werd dan door zowel van Helvert... als door de presentator overheen uh, gepraat. Maar ja, ook bij het CDA. Hè? Dus kijk maar naar, naar Pieter Omzicht, Hoe vaak hebben ze helemaal niet proberen om hem weg te stoppen... toen hij weer iets uh, controversieels zei. Ja. Zo. Ik zou even willen inhaken op wat jij... waar je het net over hebt, had... Um... In wat jij net zegt, komt daar de, de genialiteit, paradoxaal gezien, van Gramsci naar boven. Want ik ben jou een keer over Gramsci gehoord hebben dat hij zegt degene die de, uh, die de frames bepaalt. Dus het speelveld waarin het debat eigenlijk plaatsvindt, die heeft bijvoorbeeld al gewonnen. Ja, want sommige onderwerpen zijn eenmaal taboe. Hè? Dus uh, als jij kan bepalen uh, wat de taboe onderwerpen zijn, nou, een goed voorbeeld hiervan was een discussie ook. Uh, volgens mij een keer over ontwikkelingshulp met een politicus. Waarbij iemand zei van ja maar zonder de, zonder de ontwikkelingshulp gaan er zo en zo en zoveel mensen dood. Dat was gewoon een statement van die talkshow host. En dit is ook mijn voorbeeld van tien jaar geleden. Waarbij die talkshow host dus zei zonder, het, zonder deze ontwikkelingshulp gaan er zo en zoveel miljoen mensen dood. Waarop die politicus zei ja ja maar. Maar en dan allemaal nuanceringen probeerde aan te brengen. Nee hij had gewoon die uitspraak al moeten verwerpen. Hij had gewoon moeten zeggen nee. Ik, dat wat u zegt klopt niet, dat is niet waar. Er gaan niet zo en zoveel mensen dood doordat deze ontwikkeling zo niet komt. Uh, in plaats van dat hij de uitspraak aanvaardt en probeert te nuanceren of probeert uh, de, de, wat dan af te, te dingen. Nee, hè, dus het gaat erom aanvaard je dat oh, vreemd dan zit de kiezer thuis in zijn hoofd allemaal uitgemergelde zielige Afrikaanse kindjes. En dan kan je nog eens een keer met je logos gaan komen. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken. Ja. Hetzelfde zag ik in een debat tussen Sylvana Simons en een paar andere mensen van een relatief kleine partijen. Toen had diegene over allochtonen het eerste wat ze zei, we hebben geen allochtonen meer toch? We hebben toch afgesproken dat we dat woord niet meer gebruiken? Het is gewoon echt inderdaad ja, maar gewoon Het zit, even in, het het zit even in het woordgebruik ook, want als jij bij links gaat kijken dan zie je dat ze... Um... Dat ze echt een, een heel, een heel vakjargon lijstje aan, aan woorden hebben met white fragility en white White fragility. Ja. Yeah. Yeah. Dus als, uh, als blanke vrouw heb je meer kans om op straat aangevallen te worden dan een vrouw van een ander ras. En dat impliceert de uitspraak white fragility. Nou ja, je ziet dus dat zij binnen hun... Fragility is kwetsbaarheid. Uh, ja, precies, maar... Het gaat erom als jij binnen hun... Kijk, wij hebben ook onze stokpaardjes en onze uh, termen en woorden en die hangen samen. En nou ja, ik weet niet wie dat ons is, maar ik heb geprobeerd om op mijn boek elke term die ik gebruik ook echt toe te lichten. Nee, natuurlijk, maar jij gaat er heel diep op in. Maar over het algemeen, als je kijkt naar, naar hoe de gesprekken gaan in verschillende hoeken van de politiek. Zie je dat ieder hoek heeft zijn eigen taal. Die spreken echt hun... Die hebben hun eigen vakjargon, ja. zou je kunnen stellen. ja. Ja. En als jij de, die aanvaardt in de eerste plaats, dan heb je, al, heb je het al heel moeilijk. We hebben, we hebben geen allochtonen meer, hè? dus blijkbaar zijn ook alle problemen met de allochtonen weg. Uh, we hebben geen zwarte meer, maar uh, mensen van kleur. Ik heb het ook al gehoord in Nederland op de radio. Eh, het is inderdaad gewoon echt... Maar een... dat is eigenlijk onzin, want wit en zwart zijn geen kleuren. <laughs> ja, dat vind ik ook grappig dat heel grappig. Het is toch waar, uh, wit en zwart zijn geen kleuren. Probeer geen logos toe te passen. Precies, ja, precies. Ja, precies. Ja, precies. precies. Ja. Ja. Ja, maar dat is inderdaad precies van, ja. oké, okay, je, je sluit feitelijk bepaalde onderwerpen al meteen uit van, uh, van het debat. En dan slaat het omgekeerde postmodernisme slaat toe en iedereen gaat het opeens weer allemaal negers noemen. Echt gewoon om, om, om als een soort backlash. Ja, ja maar dan heb, waar heb je ook versucht... brabo neger, die zou ik tegen de familie, goh, ik ben een artiest, ik gebruik de naam brabo neger. Dat uh, maakt mensen lekker wakker, hebben jullie daar problemen ja, mee? Waarop op ze zelf... zeggen, nee, als jij dat moet doen, moet jij dat gewoon lekker doen, jongen? Ik zeg dat ik een 9 ben, want ik ben toch een 9. <laughs> ja. ja, maar dat ja, is ook echt zo. Ja, maar er was al zo'n vrouw in, uh, in de VS. Uh, zij was een soort groot voorvechter van de zwarte gemeenschap. En ze had haar en ze had ze gezegd dat ze zwart was en opge opgegroeid was ze. bij zwarte familie. En ze had ook een... Uh, een uh, een zwarte pleegouder en zo. Had ze foto's van bij zich. Maar dat bleek achteraf helemaal uit de duim gezoogd te zijn. Ze bleek helemaal niet zwart te zijn. Ze was gewoon blank. Met die transracial. Ze, en... ze, had, ze, ook, ja, help, ze zo. had ook een blanke, blanke uh, moeder. En die moeder was ook door de, de media. gezegd: dit is heel raar. Hoe <laughs> kan ze dat nou zeggen? Die moeder was helemaal verbijsterd daardoor. Hè? En toen was ze een beetje van, uh, van haar, uh, haar padje gevallen. Er moet je googlen hoe die vrouw heet. Maar dat is wel echt gebeurd. Dit wat jij nou vertelt is echt gebeurd. Ja. Net als die, die ene, hoe heet die Sean... Er is één grote activist in uh, zwart Amerika. En die gozer die is, het is enorm twijfelachtig of hij überhaupt zwart bloed heeft. En als hij het heeft, dan is het, dan is het echt een flintertje. Maar hij, hij staat vooraan bij ieder uh, zwarte protest. Ja, ieder ja. Black Lives Matter uh, uh, hij twittert erop los. Weet je wie ik bedoel? Wow. Zit dus even aan het zoeken. Maar dat is natuurlijk het leuke van postmodernisme. Uh, ja, dus die vrouw die ik noemde, die heet Rachel Dolezal. Ja, dat is haar. Ja. Rachel Dolezal. Ja. Transracial. Ja, ik ben niet wit, of ik ben niet zwart, maar ik voel me wel zwart. Ja, nou ja, prima. Transblack. <laughs> iedereen mag zich voelen hoe die ik is. Kan. Maar we ga, gaan niet claimen. Uh, er zijn geen verschillen uh, tussen zwart en wit, er zijn geen verschillen tussen man en vrouw. Ja, maar dat is wat ik dus aan het begin al zei, Sander, dat je dus aan het begin probeert om al die social justice warriors in één groot links blok samen te binden, maar nu begint die ideologie de, al die postmoderne discrepanties ook af te brokkelen. Dus de ene helft van het blok zegt, er bestaan geen rassen, want we zijn allemaal uh, wie we zijn. En een ander deel zegt: Nee, ik ben juist black en daar heb ik juist een geprivilegeerde toegang om te spreken over zwarte problemen. Ja, en een blanke man kan er minder over mees praten dan een zwarte man. En een zwarte vrouw kan er beter over praten dan een zwarte man. He, dus, en, en, en dan zeg je dus aan ah, Sylvain: Ja, maar we, we, hebben, we hebben geen allochtonen meer, hè, want we zijn alleen nog maar mensen met een kleurtje. Maar dit soort theorieën, dat begint toch af te brokkelen. Die, die postmoderniteit die is zo vaag en zo irrationeel. Die kan niet meer binnen één discours gehouden worden. Dat begint ook af te brokkelen. En daar krijg je dus. Uh, dat er dus politici op gaan reageren. Die zeggen ik doe helemaal niet meer aan ideologie. En denk maar Wouter Bos. Die zei al. Ik doe niet een ideologie. Daar is de wereld ingewikkeld voor. Ik wil het alleen maar een beetje beter maken voor de mensen. Hè? Denk, denk hoe die, de... En dat is dus een ideologische armoede. Want wat jij als beter of slechter verstaat. Hangt af van de morele uh, grondveronderstellingen. Waarmee jij begint om je te oriënteren. Op welk leven je wil. Wat voor jou een beter of slechter leven is. Hangt mede af van jouw wensen. En hangt af van jouw ethische normen. Nou ja, dat, dat is natuurlijk al erg. Hè? Dat, dat je blijkbaar binnen, binnen de politiek al geen ideologie meer aanhangt. Uh, wat het inderdaad des te de vluchtiger maakt. Hè? Politici die hoppen van kiezer naar kiezer. Dan ja, krijg je niet als 50 plus. Wat gewoon alleen maar gaat om generatiebelangen. Maar wat nog gevaarlijker is, is dat de democratie als geheel hieraan kapot gaat. Omdat waar we in het begin het over hadden, hè, de democratie veronderstelt wel een cultuur... waar die democratie in functioneert. Ja, luidcultuur. En als je dat niet meer hebt, kan je niet meer met elkaar in debat, omdat de termen voor A iets heel anders betekenen dan dezelfde termen voor B betekenen. Dat is precies die identiteitspolitiek waar je het net over had. Ja, exact. Dus dan heb je dus zelfs, geen overlegheid meer, heb je geen ratio meer, heb je geen discours meer. De kleine... ideologische ratio is zelfs kapot geslagen, want je zou denken... je hebt een hele golf van... Uh, Um, mensen van Surinaamse of Afrikaanse afkomst die nu teruggrijpen op hun roots en uh, weet je, natural hair is een, is een ding. Dus het is een vorm van, je zou kunnen stellen, nationale trots. Trots voor het eigen. Ja, maar dat is precies wat Conrad Els zei. Uh, wat als... jij nou je te vertellen, is gewoon wat Conrad Els al in de jaren negentig vertelde. Hmm. Nou, als jij daar tegenover zet van: oh, oké, okay, leuk dat je trots op je eigen volk bent. Ik ben ook, ik ben ja, ook nationalistisch. Precies, en dat, is, dus, op ja, en dat ik, is precies ja. wat Koenrad Els <laughs> in de jaren negen overspelde, Dat zou gaan gebeuren. Ja, met een dwingende meerderheid. Hè? Ja. Met ja, een onderzoeker ben je. Ja, ja dat is mooi van postmodernisme. En uh, ook de social justice warriors die daaruit voortkomen. Het hangt natuurlijk van inconsistenties aan elkaar. Maar goed, logica is ook helemaal niet belangrijk. Dat is hoe we het in stand houden natuurlijk. <laughs> Zonder logica hoef je ook je eigen. Uh, aannames niet te controleren. Um, wat, ik probeer wel altijd te zoeken van, oké, okay, wat, wat zijn, zijn nou de praktische consequenties van datgene waar je over hebt nagedacht? We zien natuurlijk al. Je beschrijft heel goed wat we nu al zien. En ik denk zeker nee, je moet ook niet alles weggeven. Hè? Mensen moeten wel het boek willen kopen. Ah, okay, om zelf okay. ook de conclusie dus te lezen. Je dus moet even oppassen wat ik nu communiceer. Precies, blijft, je uh, moet niet alles al verklappen, Niet te veel spoileren. Mensen moeten wel echt het boek kopen, want anders heb ik voor niks geschreven. Koop nou, het ja, boek. Koop. Die, die, die, die 400 pagina's die zal ik sowieso niet helemaal in mijn potje. Je ogen gereden. zullen aan die kabel worden <laughs> ontvangen. <laughs> um, laat ik het toch even proberen. Uh, maar je hebt het boek gelezen. Wat vond je dan eigenlijk van Sander? Um, Zit neemt de regie. <laughs> er zit echt super veel informatie in. Het. Heel veel, een hoge informatiedichtheid, zoals ik dat noem. Uh, het is ook geen boek wat je inderdaad even in een dagje doorleest. Uh, dus ik heb uh, ook wel even een inhaalslag moeten maken om dit op tijd uh, uit te lezen. Ja, heel veel stof tot nadenken. Heel veel interessante auteurs, die, uh, waar ik wellicht in de toekomst ook weer verder op zal inlezen. Maar wat ik miste in jouw boek is, oké, okay, wat moeten we hier nu mee? He, ik bedoel, je bent filosoof, je houdt van denken, prima. Ik ben wat minder een filosoof. Welke concrete aanbevelingen, welke concrete voorspellingen... zou je wi willen bieden aan de luisteraar? Ja, nou, kijk, ik zeg altijd maar zo... het deel van ieder betoog wat het minst interessant is... is het deel van de oplossingen. Want de oplossingen die echt werken... ...die kun je nu, nu toch niet, nog niet benoemen... ...binnen het huidige heersende discours... ...op straffen van marginalisering. Ja. Dus veel interessanter is de analyse. En waar ik dus inderdaad denk... ...dat deze verkaveling door zal zetten... ...en dat er een soort van nieuwe zuil zal ontstaan... ...van soeverein realistische denkers... ...want die komen nog gewoon achter... Ja. Ons hel kunnen we niet meer halen binnen de grote kranten, want daar wordt de rationaliteit niet meer genomen als uitgangspunt. Dus we moeten elkaar zoeken, we moeten elkaar vinden en we moeten elkaar beschermen in die zin dat we niet meer zomaar kapot kunnen gemaakt, meer kunnen worden van oh we gaan niet bij uw bedrijfje kopen, we gaan nu geen baan meer kunnen, gewoon eigen scholen oprichten, eigen universiteit oprichten, bij elkaar producten afnemen om je zo veilig te stellen tegen het worden kapot gemaakt. Door mensen die niet tegen een vluchtje realiteit zien kunnen. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste conclusie is. Ja. Zeg je dan dat de, de nodige krachten... Die zullen zich uiteindelijk... Uh, nee, wel... zullen. Dat impliceert dat er een soort onvermijdelijkheid in zit. Uh, ik heb alleen maar een analyse te maken. En ik ga geen profetie ontvouwen. Okay. Maar dit sluit ook weer aan op... Uh, waar we het al even hadden over die recensie van Arnold Maat. Um, kunnen media inderdaad... Uh, ook juist in de huidige situatie nog steeds een, een, een kentering teweeg brengen. Ik bedoel je zegt inderdaad we zijn een marginale podcast helaas. Uh, we doen het best om uh, te groeien. Maar we zijn er wel. En er zijn mensen die we wel kunnen bereiken hiermee. En die we die boodschap kunnen geven. Uh, waarmee je eventueel een, een nieuwe zeil zou kunnen ontstaan. Hè? Dus, ja, um, dan is het belangrijk dat ze zich als eerste inlezen. Dat is dan het belangrijkste. Ja. ja en daar dat vereist een bepaal... kennis is macht. Hè? Voor de prijs van een boek heb je de kennis van een ander. Ja. Maar kijk, hè, uh, die media heeft meer macht gekregen, maar die media is natuurlijk ook wel gedemocratiseerd. En is ook gefragmenteerd. Ja, ja. Wat natuurlijk ook weer een symptoom is van het probleem. Juist, ja, inderdaad. Want om echt een, een, een slag van verandering teweeg te kunnen brengen, heb je toch collectieve actie nodig. En dat veronderstelt mensen verenigen op één platform. En juist door die postmoderne mediaverbrokkeling zijn al die platformen ook verbrokkeld. Ja. Ja, gaat het dan ooit nog goed komen? Vraag ik me af. Met de democratie. Nee, of, of gaan we gewoon lekker allemaal... Ja, maar te maken? wacht even Sander. Want we hadden het er net over democratie. Dat is gewoon een principe van hoe je macht allokeert. Mm -hmm. En dat blijft het. Dus uh, daarmee hoeft het niet goed of slecht of beter of fouter te gaan. Want democratie is en blijft een principe waarmee je macht... de allocatie van macht in goede banen leidt. Of in ieder geval in banen leidt om te voorkomen dat je een, een oorlog van allen tegen allen krijgt. Dus daarmee hoeft het niet uh, slechter of beter te gaan. Je hebt het over het rationele debat binnen een democratie... op basis waarvan mensen tot bepaalde overtuigingen komen. Ja, daarmee zie ik het niet zo snel goed komen, Want mensen gaan niet plots uh, hun ideologisch ingegeven uh, intenties... verruilen voor uh, een meer ratione rationeel gezinde uh, perceptie van de wereld. Nee, uh, maar... Dat gaan ze niet doen. Gaan, waarom? Alleen maar als, de, als hele harde omstandigheden hen zouden dwingen om dat te doen. Maar precies dus die klasse die dit allemaal over ons af, afwentelt... ...wordt zelf niet geraakt door de ellende die ze veroorzaken. Ze gaan zichzelf niet vrijwillig kwetsbaar stellen. Nee, waarom, waarom zou een zou Eva doen? Jinek of een Jeroen Pauw... ...waarom zouden die gewoon onbeveiligd door een of andere banlieueën... ...waarom zouden die s'nachts om twaalf uur gaan rondwandelen in Utrecht-Overvecht... ...of zo, eh, om iets te noemen, of in een banlieue in Frankrijk... ...waarom zouden ze dat doen? Hun hele leven dwingt hun daar toch niet voor om dat te doen. Waarom, waarom zouden zij uh, met, met de eurobus voor, voor een ticket uh, van 25 euro... Van, van, ...van Brussel naar Parijs gaan... ...gaan reizen en, en, en, en de leuke busbezoekers waar ze dan weer in aanraking komen... ...die hele andere verhalen te vertellen over de maatschappij... ...dan hun gastjes die ze elke dag voor 500 euro daar in de studio hebben zitten. Dat soort beelden gaan ze zich helemaal niet optekenen. Dus daar haal je het ook niet vandaan. Je zult daar hoe dan ook niet de verlossing vandaan krijgen. Alleen maar de disinformatie. Nee, maar goed, jij zegt hè, de democratie is een allocatie van macht... ...maar we zien tegelijkertijd dat die bevolkingsgroepen uit elkaar groeien... Want... Er is, er is eigenlijk totaal geen debat meer. Hè? Je bent meteen een fascist of een racist als je bepaalde ideeën hebt. En ook op je werkvloer heb je er altijd een of andere PvdA, Human Resource Manager op zitten. <laughs> en dan kun jij wel komen met je 15 jaar uh, kennis en ervaring. Maar ja, dan heb je daar dus iemand tegenover je zitten... die gewoon puur uit is op het vinden van een gelikte, kneedbare persoonlijkheid. Hè? Uh, en, en dan heb ik het al lastig. Dus daar begint het eigenlijk al. Dat je voor, voor een of andere gelip, gelikte, hipgeknipte persoon dat je daar al niet doorkomt om bij een bedrijf naar binnen te komen nou, ook dat is zelfs ideologisch al gestreamlined, hè. dus uh, ze googlen je en ze zien wat je allemaal gepubliceerd hebt en zo nou daar begint het eigenlijk al nee, maar ja. goed dit kan dan toch praktische consequenties krijgen ja, natuurlijk want het systeem is zijn eigen mutant aan het creëren dus het systeem exact. is mensen aan het creëren die geen uitweg meer hebben binnen het huidige systeem ja. dat kan nooit lang goed gaan dat is ook hoe alle revoluties geboren worden ze, ze marginaliseren mensen nou en zij, die in de marge staan, hebben geen andere keuze dan zich een weg terug te vechten naar het centrum. En dan maakt uiteindelijk het centrum plaats voor die persoon die eerst marginaal was. En dan zie je ook uh, om de zoveel tijd een gestalt switch in de geschiedenis. Ja, ja, de mag... geschiedenis, uh, jij bent toch historicus, uh, Jurriaan? Nee, ik... Uh, nou, oké, okay, iets, vaags, vaags, iets vaags wat met, met, met geschiedenis te maken heeft. Maar het komt erom neer dat je in de geschiedenis ziet... Dat oorlog, revolutie en opstand minstens zo'n normale situatie is als een langdurige periode van vrede. Sterker nog, de periode van vrede die Europa nu kent, is historisch abnormaal. En toch zijn wij het vanuit onze media gaan, gaan voelen en begrijpen uh, als iets wat volledig normaal is. Hè? Ja, en wat gewoon een, soort, een soort, soort soort continuïteit. Een onbereflecteerde continuïteitsverstaan. Ja, alsof de, de, de, de toestand die we nu hebben een soort eeuwigdurig is. Maar ik zie dat niet zo heel gedurig. Je ziet wel dat de dat hordes mensen worden opgeleid voor banen die over, over tien jaar helemaal niet meer bestaan. Dat er steeds minder arbeid is voor lagere scholden. Uh, dat zijn allemaal oplossingen, joh. Daar heb ik het nog niet eens over: de discussies, islam, migratie, vluchtelingenstromen, exploderende bevolking van Afrika. Ik, nou, ik ben dus je kan allemaal niet goed komen joh. Dus uh, de elite gaat er wel... Ja, alleen het enige wat ik me afvraag is... De elite die is natuurlijk cosmopolitisch Die heeft vriendjes in de VS zitten. Die, die hebben wel een uitweg, joh. Die kunnen wel een, een vliegticket betalen om... Uh, maar, maar, maar, maar, maar, maar tante Ans, die op acht, acht, acht hoog woont... Op een of andere achterbuurt... Ja, die heeft geen uitweg. Hè. Voor haar zit een heel ander discours uh, in de pijplijn. Ik, ik beaam dit natuurlijk allemaal. Het is uh, oorlog, oorlog, revolutie... En even normaal als vrede en stabiliteit... En um, ik wil eigenlijk dan, dan doorgaan, ik heb ook recent uh, jouw bijdrage aan de Europese Pagaat gelezen. Laten nou, nou, we dat maar apart be behandelen. Nou ja, in het verlengde van wat je hier eigenlijk zegt, van wat de problemen zijn en de oplosbaarheid, zeg jij dan, zoals je dat daar ook doet, hou er rekening mee dat het allemaal goed mis kan gaan op de korte termijn? Ja, maar, nee? maar nogmaals, dat is een systeemfout. Wat ik nu zit te bespreken is een systeemfout. Nou, over krijgen we sowieso geen, geen aandacht van de heralden van het systeem. Punt. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Ik ben benieuwd inderdaad hoe uh, Nederland er over vijftig uitziet. Uh, ik kan me heel goed voorstellen dat, dat, dat ook bepaalde gebieden binnen Nederland uh, zich gewoon steeds meer zullen afzonderen. Ja, dat is de discussie Zwarte Piet. Ik had het erover met, uh, met, ja. met, uh, met Bart-Jan Heijnen bij Common Sense Society al twee jaar geleden. Het is even, hoe kan dat nou? Dat Zwarte Piet, iedereen in Amsterdam loopt erover te discussiëren. En uh, in het dorpje in Drenthe, waar hij dan vandaan komt, is het totaal geen issue. Nou, en wij extrapoleerden die kwestie. En ja, dan hebben ze ook inderdaad één deel van Nederland waar Zwarte Piet gewoon blijft. En één deel van Nederland waar je een soort racist bent als je Zwarte Piet viert. Nou, dat zijn dus... Dus dan krijg je compleet aan de mediadiscours. Daar heb ik het ook met Leo Lucas over gehad, hè, deze mm. kwestie. Ja. Nou, daar had hij ook geen antwoord op. Dus uh, zo zie je me weer. Dit zijn gewoon kwesties waar mensen liever niet over nadenken. Ja, duidelijk. Um. Dus nogmaals op media. Hè, dat, dat het media -bolwerk mm. zit natuurlijk in de Randstad Den haag Hilversum. Dat bepaalt wel een beetje de media van dit land. En de media die daar gecreëerd worden met die manier van leven... Wordt uitgekiept over de rest van Nederland, waar dus bezuinigd wordt op regionale media en bezuinigd wordt op streekmedia, waardoor ze dus gedwongen worden om te participeren in media die geëikt zijn op een heel ander leefpatroon. En de vraag is dat hoe lang dat goed kan gaan. En ik denk ook niet dat het goed kan gaan. Mensen gaan gewoon de media wantrouwen daardoor. En als, media, als mensen dan de media gaan wantrouwen, ze zeggen ja, maar wat ik daar zie stemt helemaal niet overeen met wat ik hier rondom huis zie gebeuren... dan zie je dus dat het Pulse Truth discours ontstaat. En dan hebben de Trump het weer gedaan dat zoiets ontstaat. Nee, natuurlijk niet. Want die, die, die New York vriendjes die die media zitten te maken... zitten in een compleet andere leefwereld dan Middel-Amerika... waar de boel staat weg te roesten... omdat de arbeid naar, naar, naar China is verplaatst. Hè? Die zeggen, ja, maar wat, wat die laat hier propageren in hun soaps... en in hun nieuwscoverage, wat daar besproken wordt... sluit helemaal niet aan in mijn eigen omgeving. Dus die media, die liegen maar iets voor. Hè? Nou... Dat is een natuurlijke consequentie van die manier van mediaformatie. En vervolgens heeft Trump het gedaan dat mensen de media niet meer serieus nemen. He? Dat is gewoon waar we naartoe gaan. Dus een, dragen we daar eigenlijk allemaal aan bij? Of is, is het, is het nou, jullie, niet, of jullie proberen nog een podcastje te ja, hebben waar, waar je iets botgast. rationeel mag zeggen. Dat mm -hmm. is al heel wat... Nou, prijs het, dat is ja, niets. Maar is het maar is, <laughs> is het iets wat je, het lijkt me heel sterk dat het iets is wat je kan uh, identificeren in een heel selecte groep. Het lijkt me meer iets wat redelijk. Ja, te weinig mensen denken er nog over na, bedoel je. Ja, nou, is like, het iets nou. pathologisch? Ja, natuurlijk is dat iets pathologisch. Want dan verwijs ik naar Phile Blom, die zei: Ja, maar jongeren hebben heel veel reden om boos te zijn, want er zijn gewoon hele hoge schulden gemaakt door de vorige generatie. Eh, de industrie was milieuvervuilend, dus mocht niet meer, want werd belast. Dus gingen na, naar Azië toe, waar je eh, had minder blue-collar-arbeid over. Dan gaan ze maar door. Eh, dus kan je honderdduizend dingen bedenken: gasbubbels leegpompen, staatsschulden aangaan. Gewoon allemaal dingen, massamigratie, eh, die, over, die, die over deze generatie heen worden ge gewenteld Waar eigenlijk oudere generaties verantwoordelijkheid voor dragen. Maar het viel hem dus op, Philip Blom, dat eh, daar dus geen ge uh, collectieve morele. Uh, Politieke gemobiliseerde reactie kwam voor jongere generaties. Wat gingen mensen doen? Ja, mensen gingen vluchten in escapisme. Hè? Dus series kijken, uh, Game of Thrones boekjes lezen, om er maar niet aan te hoeven denken hoe ellendig het eigenlijk is. En uh, om zich de volgende dag weer te kunnen oppeppen en toch weer proberen om dat uh, gelikte PR-praatje te kunnen houden, om toch bij dat bedrijfje binnen te komen. Hè? En dat viel hem al op en dat viel mij ook eigenlijk op. Dus inderdaad, het is pathologisch. Want nogmaals, als jij dus de systeemfout aankaart, dan ben jij, dan ben jij de schuldige in de ogen van het systeem. Ja, om er nog even op terug te komen. Vroeger, arbeid. Hè? Arbeid is een ontzettend belangrijk ding, want arbeid bepaalt voor een heel groot gedeelte onze identiteit. En dat weet ik, omdat ik zelf dus uit een familie komt waar bijna iedereen in de bouw zit. en De bouw is gewoon een identiteit. Dat verschaft gewoon identiteit. Dat je ergens aan werkt, dat je een huis maakt... en dat je dan zegt, wow, dat is een mooi huis geworden. Ja. Dat je daar trots op bent. En misschien verdient iemand die op kantoor zit, verdient wel meer... Maar die is toch minder vrij dan die bouwvak die je even kan schaften en zo. En ik zie gewoon in natuurlijk hoe dat voor laagopgeleide mensen ontzettend veel houvast creëert. En hoe dat ontzettend veel uh, trots en eer en, en, en, en zelfrespect en zelfwaardering creëert. En als je dat dus helemaal kapot gaat zitten maken, doordat je alles globaliseert... Ja, hoe ga je dan deze klassen nog onderdak bieden? Hebben ze gewoon niet over nagedacht, die kosmopolitische idioten. Omdat ze gewoon iedereen de mammoedwet willen opdringen. Dat, oh, no man gets left behind. Het zou maar eens gebeuren dat een jongen van 16 jaar ergens op de stijger staat zo Dat moeten we niet hebben. Die moet ergens kunnen Frans leren. Die moeten allemaal een uh, hoge ja. opleiding kunnen doen. Ja, ja nou, ik, ik ja, weet ja, ik ja, loop ja. met mijn opa door Amsterdam. En die vent die heeft in de wederopbouw, die heeft een halve stad bij wijze van spreken. Gerenoveerd en dan loop je rond. En iedere straat waar je komt, heeft wel van dus, zo'n oh, Daar heb ik ook nog aan gewerkt. Oh, daar heb ik ook, kijk, voor de mensen het nog steeds goed. En dat is echt nou, een vakmanschap. Heel, je hebt ja. echt, je, hier heb je, je, hebt je keihard gelijk. Nou, dat is dat echt, ook, ja, maar een, deze mensen zijn gewoon, zijn gewoon trots op hun tastbare vakmanschap. En dan komt iemand met een betonstort, wat misschien. Uh, ...de helft goedkoper is... ...maar wat, wat minder degelijk is... ...en die mensen zien dat en die storen zich eraan... voelen ze zich overbodig gemaakt door het systeem... ...dus natuurlijk gaan ze dan het systeem wantrouwen... ...maar ja, daar denken cosmopolitische idioten niet over na... die geven de schuld aan wilde racisme... Eh? ...nou, uh, dus dat is een punt... ...maar ik kwam hier dus ook op... ...vanwege het, het, punt, het ar punt, punt arbeid... ...want arbeid is ontzettend... ...identiteitsbepalend... ...en dat is ook bepalend voor identiteit... ...en als je dat... ...wegneemt dat mensen hun toevlucht zoeken in veel vluchtigere posities van arbeid... ...zoals politieke identiteit. En dan word je vatbaar voor politieke radicalisering, religieuze radicalisering. Ja, als jij niet mee kan in het arbeidsproces... ...maar je kan bijvoorbeeld wel een vrouw moslim zijn... ...nou, dan ga je daar dus je, je, jezelf op de borst kloppen... Dan ga je daar dus je, je eer uithalen. Ga je daar je identificatie uithalen. Identity politics. Precies, identiteitspolitiek. En dat, wil, dat wilden die 68ers ook. Omdat ze daar dus hun revolutionaire proletariaat mee wilden creëren. Hè. En later gewoon het opportunisme om daar een soort stemmersbasis mee zeker te stellen. En dat is het probleem van deze, deze politieke insteek. Dus we moeten toch alle jonge moslims gewoon een stageplek geven om radicalisering te voorkomen. Ja, maar het punt is wel uh, dat je... Uh, dat je stageplek moet wel nuttig werk zijn. En als er steeds minder nuttig werk te doen is, dus omdat je dat allemaal door uh, hebt geoutsourced, dan krijg je die bullshit jobs, hè, waar die man het over had in de Volkskrant. Dus dat zijn banen zonder arbeidsperspectief, zonder toekomstvisie, die kan er niet in doorontwikkelen. Het is heel weinig tastbaar wat je doet. Dus die, die opa, de opa van Julia, die in die, een, die een, een muurtje metselt. Ja, die is met die tasbuis bezig. Die kan zeggen, dat heb ik gemaakt. Het zit goed in elkaar. En ik kan met trots terugkijken op zijn werk. Wat kan een of andere uh, nobody terugkijken die alleen maar uh, Excel-species zit in te vullen? Die kan nergens op terugkijken. Hè? Uh, dat is ook het punt. Dus uh, je gaat mensen steeds minder een stukje identiteit geven. Maar ook jouw ouders. Jouw ouders gingen aan het werk. En er werd gewoon gezegd van... Oh, nou ja. Ik ben afgestudeerd... Ik kom uit school, ik ga nu aan het werk, weet ik veel hoe dat werk moet? Nou, dan leer ik wel gaandeweg. Zet mij op de werkvloer, als is iemand die me inwerkt. Ik moet geld hebben, ik leer de handigheid van het werk, leer ik vanzelf wel. Dat is hoe onze ouders aan het werk gekomen zijn. Als je nu afstudeert, is het van, oeh, oe, ik ben onzeker. Weet je wat, ik moet eerst uh, mezelf echt uh, leren hoe het zit. Laat me eerst even drie jaar zeer slecht betaalde stages lopen bij al mijn multinationals. Hè? Want dan kan ik mijn cv oppoetsen, dan kan ik mijn profiel verbeteren. En wie betalen daarvoor uiteindelijk? Ja onze ouders die nog geramd zitten met allemaal pensioenen, allemaal premies, allemaal hypotheek aftrekken die allemaal voor vorige generaties nog geregeld zijn, maar voor ons niet meer. En die onderhouden ons feitelijk om al die cheap ass stages te zitten doen. Dus wij vinden van onszelf dat we eerst allemaal goedkope stage moeten doen om ons cv op te pimpen en dan vinden we een keer dat we recht hebben op goed werk. Terwijl onze ouders die waren afgestudeerd en zeiden, geef ons werk en we leren het werk wel gaandeweg. Ik moet gewoon een inkomen hebben. He? Dus dat, dat, dat, dat die media erin geslaagd zijn om ons op die wijze te hersenspoelen, dat wij dat normaal zijn gaan vinden. Terwijl we eigenlijk op de zakteren van mensen die nog geramd zijn in oude voorzieningen die voor ons niet meer bestaan. Ja, dat zegt toch al heel veel over het systeemfalen van deze nieuwe denkwijze. Oké, okay. hebben we nog een uh, onderwerp gemist zit? Nee, ik denk dat we alles uitvoerig behandeld hebben. Want voor de rest moeten we deze jouw boek kopen. Precies, dat moet sowieso. Jurjaan, heb jij nog iets. Uh, we benieuwd of je. Want we hebben het uh, uit, uitgebreid over Arnoud Maat gehad. Maar is er nog iemand anders waar je nog een appels mee te schillen? <laughs> we gaan uit nieuwsgierigheid. Dat, dan, dan is dit het podium. Daar kan ik even niet opkomen. Maar uh, wie weet, ik kom mocht er nog te binnen. Ja, en dan ja. maken we wel weer een afspraak voor een nieuwe podcast. Ja. <laughs> Absoluut. Oké, okay, laten we hiermee gaan afronden. Nog even voor de luisteraars. Dus De Democratie in haar Media. Uitgeverij De Blauwe Tijger. Uh, absoluut een aanrader. Het is bijna 400 pagina's. Puur cerebraal genot. Zoals jij dat, geloof ik, wel eens uh, noemt. Ik nou, <laughs> uh, niet herinneren, maar dat klinkt uh, als... Dan was het iemand anders geweest. Puur cerebraal genot. En uh, ja, uh, een aanrader, dus. En uh, dan zou ik willen zeggen, Sid, bedankt voor je komst. Voor toch weer anderhalf uur gesprek op niveau. Helaas in een marginale podcast, maar het is er in ieder geval wel. Ja, onze, voor-, onze nagezatenen die zullen het terugluisteren, zullen trots op ons zijn, Sander. Precies, omdat we dan misschien... Onze ook... kleinkinderen zullen zeggen, waarom werd er niet breder naar deze mensen geluisterd? Want Dat zij zagen ja. het. Hè? De laatste weer mooie kader. Ja. Uh, bedankt, Sid. Bedankt, Jurriaan. En uh, bedankt, luisteraars. Tot volgende week.